Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in uh, Café Libertaria. Met op dit moment Peter en jan Mark En wellicht komen nog andere mensen bijschuiven. Als we maar hard genoeg om e te roepen, dan komt uh, onze pensionar er ook bij. <laughs> uh, dus laten we maar gelijk over de e beginnen. Ja, ah, het is een chique idee. Ja, Je kunt uh, e winnen door uh, uitroepteken Ron Paul in de chat te typen. Dan moet je al op Twitch zitten. Ik zie dat iemand het al gedaan heeft. Uh, als je nog geen e wallet hebt, dan kun je hierboven, uh, zie het adres, EFL.nl. Uh, en uh, we geven 20 e weg. Vorige keer heeft, uh, als het goed is, Garfield uh, Scorpio omgewonnen. Uh, en even kijken, oh, er wordt nog een e regen bij ook, hè. Ik ga helemaal in stijl doen. Hoppa. De stoel moet geolied worden. Mijn stoel? <laughs> ik hoor iets kraken, ja. Nou, ah, dat zou ik ook kunnen. Uh, uh. uh, goed, ja, nou, ja, laten we met de berichten beginnen. Want we hebben een, een hele shitzooi aan berichten. Uh, we beginnen eerst even met het blokje goud, zilver, bitcoin coin en de staatsschotmeter. En even kijken. Eerst alles weghalen. Dan gaan we hoppakee, de TV erbij halen. Hoppa. Ja, want we hebben een hoop uh, best wel aardig wat berichten. Ja, sommige hebben met elkaar te maken, dus dat, uh, die, dat wordt allemaal gezamenlijk behandeld. Uh, maar we beginnen eerst even met, uh, even kijken, wat hebben we hier? We hebben olie. Is er iets omhoog gekropen in de, vandaag? Ik zit hem even op vijf dagen. Ik geloof dat de ja. Russen hebben gezegd van, uh, nou, we gaan de uh, productie maar terugkorten. Dat de, uh, het prijsplafond, dat zien uh, we niet zo zitten. Ja, ja. Uh, uh. Het staat bijna op 80 dollartjes. Uh, nog 47 te aan. Ja, en dan gaan we naar... Uh, even kijken. Dit zal het goud wel zijn, denk ik. Die staat op... Uh, nou, net boven de 1800 dollartjes. 1803 dollar en een paar centjes. Ik zie dat op uh, is... euro's best wel hoog staat. We uh, ja, uh, tegen een record aan. Maar... Oh, moeten we dan in euro's gaan wandelen? Nee, dat hoeft niet. <laughs> Maar omdat ja. de euro natuurlijk gedaald is, ten opzichte van de dollar. En hij zit, ja, het zit nou de dollar 1800, dat is altijd in de euro's. Maar ik, weet, ik durf niet te zeggen, maar... Ja, bitcoin is, uh, ja, het is bijna één rechte streep. <laughs> er is niet veel gebeurd. Zeker als je op een week zet, zie je bijna een rechte streep. Oh, wat doe ik nu? Ik klik op de verkeerde dingen. Ja, ik, uh, ik weet het ook niet. Oh, dit... Uh, ja, dus uh, Bitcoin uh, weinig te vertellen uh, DXY ook uh, weinig te vertellen staat op 104.39 dus eigenlijk is het gewoon een grote saaie boel ja, ik denk dat het gewoon, ja persoonlijk denk ik dat nog even afwachten is dat alles naar beneden flikkert, het zal een beetje de laatste helft van, uh, of het laatste het een beetje rond 30 december uh, gebeuren denk je, 31ste uh, Wat? Alles naar beneden flikkert. Uh, nou ja, dat alles mm. naar beneden flikkert. Gebeurt toch meestal niet zo heel veel tegen het aard van het jaar? Ja, oh, dat, is, dat, is, heeft, dat, is, dat is de kerst rally Maar nu heb je het over de kerstcrash, mm. zeg jij? Ja, ik denk dat het... Uh, ja, goed hè. Volgens mij vroeger ook wel eens over gehad. Dat voor mensen verdeliger is. Dat Bitcoin heel laag staat als het nieuwe jaar ingaat. Ja, maar dat is, dit is, is dan, alleen in uh, Nederland. Zo, en... Ja, ik vraag me... Sommige andere landen ook. Ik vraag me af of, of je dat... Uh, of je dat kan regelen, zeg maar. Want dan. Ja. Ik bedoel, wie zou er dan gaan verkopen tegen het eind van het jaar. En weer terugkopen? Dat is altijd een vraag waar je het dan voor terugkrijgt. Het is uh -uh. wel eens vaker voorgekomen dat uh, rond uh, vlak voor 1 januari. Dat de als in één keer karaat daalde. Weet je nog wel naar 2017. Uh... Nee, ik denk meer dat er mensen zijn. die Dat zou wel goed kunnen in Nederland. Die, die hun belasting uh, aftikken dan. Dus je weet gewoon. Als je heel veel, heel veel crypto hebt op 1 januari en je geeft dat natuurlijk allemaal netjes op bij de belastingen zoals dat hoort. En, uh, dan moet jij een scheut belastingen gaan betalen in het volgend jaar. Maar dan, als je dan niet, niet uh, zoveel verkoopt, dan kan het best zijn dat je veel meer mm -hmm. uh, bitcoin moet verkopen tegen de tijd dat je daaraan denkt. Omdat dan uh, bitcoin veel lager is dus. Heel Veel mensen verkopen, denk ik, dan gelijk op 1 januari om gelijk die belastingen binnen te hebben. Natuurlijk, ook veel Amerikanen ja. zijn er wel eens het schip mee ingegaan dat ze, <coughs> dat ze hun, uh, op een hoog punt hun bitcoin omruilden voor altcoins. En dan, dan moeten zij daar belasting over betalen, omdat dat een, uh, een, een winstname is, zeg maar. Ook als je naar een andere crypto gaat. Als die ja, altcoin vervolgens in elkaar pleurt en, uh, en, en je moet een jaar later die belasting gaan ophoesten, dan ben je gewoon al je crypto-krijt. Uh, ja, maar ik had ook nog iets gehoord over dat. Uh, en, uh, dat is ook de laatste dagen van december. dat dan uh, fondsen, pensioenfondsen bijvoorbeeld. Uh, hun, die, die willen graag uh, verlies hebben. omdat dat voor hun voordeliger is. en dat heeft ook iets met fiscaal uh, iets te maken. En uh, dat ze daarom expres uh, hopen dat die aandelen gaan, gaan uh, dalen. Dat had iemand een keer uitgelegd. En dat gebeurt dan op de beurs en dan. Uh, zou dat, zou dat crypto ook mee kunnen trekken? Maar. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Nee. Ik, uh, <coughs> okay. ja, het is altijd lastig. Het is natuurlijk ideaal voor een Nederlandse belastingsituatie. als op 31 december je, je crypto's naar nul duiken en dan op 1 januari Poink. weer omhoog schieten en weer op de oude waarde staan. En dan uh, komt de afrekening hoeveel had je in waarde? Dan, uh, ja, niks. Uh, maar ja, dat is niet makkelijk te regelen als iedereen dat wil natuurlijk. Tenzij mensen met elkaar afspreken. Ja dan, ook, ja, dan moet iedereen erbij zitten. Want anders dan gaat iemand enorm lopen uh, ja. profiteren van die dip natuurlijk. En dan, ja, uh, dan kan je ze niet meer terugkopen. Ja, goed. Wat ik, ik vertelde is gewoon gespeculeerd van uh, mensen die dan zo'n kanaal hebben, weet ja. je wel. Dus, uh, ja. Maar goed. Uh, ja, Laten we gewoon naar het nieuws gaan. Uh, we beginnen met een crypto-berichtje. Er is een uh, ja, centrale bank in India die... Uh, wil dan crypto de schuld geven van de komende crisis? <laughs> <laughs> ja, we moeten dit serieus nemen. Het is heel handig dat je al de volgende crisis neemt. Hè. Terwijl Janet Jelly uh, had gewoon gezegd... Uh, er komt geen crisis meer in her lifetime. Dat wordt nou heel lastig uh, hard te maken. Het is nog steeds her lifetime. Uh, uh, Het begint toch behoorlijk te kraken. Maar uh, uh, uh, deze figuren zeggen gewoon... de eerste ja, volgende andere... crisis wordt door, door bitcoin veroorzaakt. Uh, het we ja, is wel leuk dat, ze, dat het ooit altijd begonnen is met die centrale bank. Voor, ja, wij moeten de Annabelle Spirits bedwingen. En wij moeten op een gaspedaal en een rem drukken. En we moeten. Uh, geen stabiliteit zonder wijze mannen aan het roer van de centrale bank. En een uh, centrale gecoördineerde munteenheid, die de elasticiteit van de geldhoeveelheid kunnen het vermeerderen en verminderen naar nodig. En. En uh, uiteindelijk is het dan uh, crypto wat gewoon een algoritme is. Oh jee, hier gaat een crisis voorzaken. Dat zou niet mogen als iedereen zo dolgraag naar hun geld toe gaat. Omdat het zo, zo geweldig gestuurd wordt door hun economen. Dan hoef je absoluut niet bang te zijn voor, voor iets wat uit een computer komt rollen. Als je ja, dat wel ja. bent, dan geef je eigenlijk je onkunde toe. Ja. Oh, dat gaven ze ook al toe toen ze het goud gingen constructeren toch? Eigenlijk ja, in, uh, in Amerika inderdaad en, en, en in India ja. toen ze die uh, 500 rupee biljetten uh, ongeldig verklaarden. Want dat was ook zo'n actie van uh, ja, maar je kunt ze wel uh, inwisselen als je kunt verklaren hoe je eraan komt. En uh, <laughs> ja, een heleboel mensen natuurlijk een heleboel geld kwijtgeraakt. Maar dat laten ze niet, vaak niet, ik denk niet nog een keer gebeuren. Ja, Leggen ze nog een beetje uit van uh, hoe dat nou precies komt dat de crisis door uh, crypto komt. Uh. Uh, the next financial crisis will be caused by private cryptocurrencies if these assets are allowed to grow. Uh, the main concern is oh, that okay. cryptocurrencies lack any underlying value, calling them speculative and adding they should be banned. And I commence that yeah. as the central bank seeks to introduce its own digital version of the Indian rupee. Dus gaan dan zelf eentje introduceren. Maar die is dan wel goed natuurlijk. Ja, maar goed, dit roept de India, zeker de Indiase uh, centrale bank roept dit al heel lang. Dus ja, eigenlijk niets nieuws. Het is gewoon weer een, een plaat die blijft steken, ja. zeg maar. Ik hoorde dat uh, Brazilië ja. ging uh, uh, Bitcoin en altcoins uh, accepteren als uh, officieel betaalmiddel. Oké. Okay. Vandaag. Uh, ja. hm. Dat is de nieuwe president die dat doet? Ja, dat weet ik niet, want ze zijn nog naar helemaal Daar overhoud daar, star, strook, hè? Ja, ja, ja. Ik bedoel, uh, ja. Het is, je hoort op je gewoon helemaal niks over Nee, dus het is altijd wel moeilijk. Je moet echt heel erg zoeken naar informatie. Hey, dat is net zoiets als die twitter daar hoor je hier niks over. Dus er zijn bepaalde dingen die worden keihard doodgezwegen. Hè. Dat is uh, heel interessant wat, wat dat dan is. Uh, ja, we gaan er zometeen wel uh, over hebben. Ja, ik vind okay. het wel ja, raar goed, Ik heb nog een. Uh, dat Die centrale uh. banken. Ik heb nog een kennis uit Brazilië. Gewoon die, uh, die kan dan in ieder geval Portugees, want dat is ook het uh. lastige. Als je naar zo'n, naar een aantal uh, verzetssites gaat in, uh, in Brazilië, dat is allemaal Portugees, nou, dat is dat, dat, dat uh, ja, dat spreek ik niet, dus ja. Uh. Spreek jij Spaans wel? Of, uh? Nee, dat ook niet, maar, ik uh, bedoel, uh, ja, goed, die gozer, die uh, maar je heeft wat het in uitgelegd, uh, dat, uh, die, via hem kwam ik voor het eerst achter dat die gozer uit de gevangenis was vrijgelaten, die lulla. Oh, ja. ja. Dus uh, die zat vast voor corruptie. Nou, belangrijkste woorden weet ik wel. Cerveza is in het Spaans. En cerveza is in het Portugees. Ah, oh, oké. Okay. Nou ja, dan uh, hoef je er maar vingers op te steken en dat roepen. Ik red me wel. Ja. Het is altijd fijn ja. dat die centrale bankdirecteuren dan zeggen: Ja, het is een, uh, een risico, want de waarde is nergens op gebaseerd. Uh, het is, of is, ja, het is nergens op gebaseerd. Terwijl, ja. Hun geld is ook nergens op gebaseerd natuurlijk. Het is alleen gebaseerd op dat het schuld is... en dat die schuld moet worden afbetaald. Maar voor de rest is het nergens op gebaseerd. Dus het is raar dat ze daarmee aankomen. Ja, goed. Ja, ze willen wel de tijd de boel reguleren. De crypto en zo. Dat vinden ze wel wel leuk. Dat gaat allemaal weer goed, hè? Ja, PVD is positief over Kaag's plan om alle... bank... Oh God, alle bankbetalingen... boven de 100 euro... Uh, te... Even hoor, te monitoren... want kijk, privacyregels staan... te veel in de weg, vinden ze. Ja, ja. dan wel. Ja, dan, uh, en het raar is ook dat die... die privacyregels... zo'n uh, zo belemmering... Hè? dat uh, ja... het is ook apart hoe ze die privacy... afbreken... Uh, als je bijvoorbeeld... ja, behalve bij de oversterfte, dan is het wel belangrijk. Hè? Ja, inderdaad. Als, je, als het jou onhandig uitkomt, dan komen ze altijd met privacy aan. Als het hun onhandig uitkomt, dan staat privacy altijd in de weg. Maar ik heb dat ook gemerkt. Van als je bijvoorbeeld demente ouders hebt... en uh, ja, je moet medische zaken daarvoor regelen... Dan, dan, uh, dan opeens is privacy een enorm probleem. En dan krijg je vanzelf hekel aan privacy. Als je, als je dat woord hoort, privacy, dan denk je... shit, dat is weer... Uh, Weer iets, iets onhandig of onmogelijk maken. Maar ze mogen wel gewoon met een dragnet surveillance al jouw internetverkeer afluisteren natuurlijk. Ja, 100 euro jongens. Dat is echt gewoon, een, ga maar eens naar de supermarkt. Ja, ik kom niet meer, meer 100, 100, 100 euro ja, kwijt. En met deze inflatie is het binnenkort een kauwgrompje of zo. Ja, ik bedoel. Uh, uh, ja, goed ja, we kunnen er verder over zeggen. Ja, ja er zijn sommige uh, Kamerleden. Cash, cash betalen. betalen. Ja, maar cash is nou ook al, ja, als je ja. te veel pint dan... Dan uh, gaat het ook wel kosten in rekening brengen. Om... Ik, had, ik zag uh, laatst van, uh, er was uh, iemand had een uh, mailtje van de Rabobank, of zo. Een van de banken, ik weet niet meer welke bank. Ja, dat was de Rabobank, ja. Dat was ja. Rabobank, hè? Dat, dat die, uh, wa, uh, iemand nam te veel contant geld ja. op. Hm. En het was hun taak om, uh, om toch alert te zijn op uh, misstanden in de samenleving wat betreft uh, criminelen en witwassen en zo. Dus ja, ja ik, ik, Het lijkt me toch wel moeilijk Ik blijf ook dapper door met contant geld betalen Maar ik krijg het idee Dat het, uh, dat het toch een keer Afgelopen is Ja, ja goed Het is inderdaad uh, Misschien krijg je inderdaad dat, dat ze dan steeds kleinere bedragen ac Mogen accepteren En zo kun je het natuurlijk uh, nou, Eerst kun je al geen uh, auto kopen meer nou, Dan moet je dan tweedehands doen zo, weet je wel. Of op dingen op de markt plaatsen Maar dan willen ze liever ook vanaf natuurlijk ja, je moet alles... Uh... Dus ja, kijk, Ik denk niet dat ze het gewoon... Uh, in eerste instantie denk ik niet dat ze het helemaal proberen uit te bannen... maar zoveel mogelijk. Ik denk ook wel dat ze voor een gedeelte ook wel succes hebben. Want uh, ik zie allemaal mensen tegenwoordig... Uh, die scannen hun boodschappen. Weet je, dus dan is het ook allemaal, staat allemaal geregistreerd wat jij koopt en wat jij eet. En uh, alles is al bekend. Dan heb je al heel veel data. En die data die kan overal weer doorverkocht worden natuurlijk, denk mm. ik dan. Ja, wat ook ver, eh, vervelend is ik kreeg vandaag een laptop, Windows 11 kan gewoon niet meer erin komen zonder, zonder een telefoonnummer of een e-mailadres op te geven wat geverifieerd wordt nee, dat is het toch niet is gewoon, goeie, een, anders ja, ja. heb je hebt gewoon een dood ding ja. gekocht eigenlijk, dan kan je altijd Linux ook met, die, met die bank uh, die bankzaken, hè. dan uh, bij ING, dan moet je al je paspoort laten inscannen, en inderdaad telefoonnummer en de hele shit, en dan uh, en ik zei van, nou, maar kan ik dan niet zonder app? Kan ik niet gewoon naar een website? Kan ik daar niet naartoe? Nee, dan moet je ook al uh, alles in laten scannen en dit en dat. En dan moet je ook nog een speciale apparaat kopen, zei ze. Want dan, uh, dat kon dan niet met een gewoon ding. Dus uh, ja, anyway, maar ze probeert dan uh, ja, alles, uh, ja, ze proberen alles heel moeilijk te maken. Als je nog ouderwets wil leven, zeg maar. Mm -hmm ja, goed, pinnen en cash uitgeven, dat is wel toch, dan, dan doe je in ieder geval nog iets. Dan, dan ben je op een bepaald punt in ieder geval niet te controleren, nu nog, nu het nog mag. Ja, ja. ja. Oh, trouwens, als je, ik heb het wel een keer meegemaakt toen ik een, een laptop had, waar dus uh, stond ook Windows op. En ik had zoiets van, uh, want uh, dat is allemaal gedoe en geklooien, het werkt allemaal niet goed. En toen dacht ik, nou ja, dan gooi je gewoon Linux erop. Dat kon dus niet. Nee. Oh ja. <laughs> hè? Dat is waar. Er zit, ja. iets, uh, er zit iets. nieuws aangeklooid met uh, BIOS ook, hè? Uh, ja, dat heet dan uh, Secure God, Boot. Uh, <laughs> secure Boot. Dat is hem. Ja ja, ja, ja, Gaat allemaal om jou. Oh, sinds wanneer way. is dat dan? Ja. Sinds wanneer is dat dan? Want ik, had al, al heel leggen. lang. Bij Windows 10 was het al. En is een Secure Boot gewoon? Uh, nou ja, mocht je ooit een keer uh, je je computer crashen, <laughs> heb je nog altijd een. een een, een kopie, weet je wel. En uh, ja, goed. Het is, maar het is eigenlijk iemand die had een keer uitgelegd. Die zit echt al heel lang in de. In de hoe hoor dat? In de, op, het inter, op het internetwereldje, zeg maar. De oude man die heeft al die computers. Uh, die, die heeft nog in de tijd aan de computer gewerkt. nog voordat Windows bestond, zeg maar. En die, zat dus, die was heel kritisch op dat uh, Windows 11. Want hij zei: Ja, dit gaat een bepaalde richting op dat jij geen eigenaar meer bent van je eigen ja. computer. Dus uh, dan gaat ze ook steeds meer in de, in de disclaimers. Zie je dan van dat die computer en die harde schijf eigendom is van, uh, van bijvoorbeeld Microsoft. Maar je kunt en dan niet de... meer een laptop kopen waar, waar, uh, waar je gewoon Linux op zet. direct. Voordat je er uh, nee, nee, Windows nee, dat, opzet. Nee, dat probeer je op allerlei mogelijke manieren te Ja, die vent uh, zijn ik, Je had toestemming uh, nodig. Van, eigenlijk had je toestemming nodig van Microsoft om Linux erop te zetten dan. Uh. <laughs> ja, ja. ja. Ik kan het vaak nog als een partitie doen, weet je wel. Dus dan, maar dan moet er sowieso Windows erop blijven. En dan kun je als een twijf, op een partitie kun je dan, uh, nog wel als Linux erop gooien. Maar, ja, maar je kunt natuurlijk geen, niet zomaar een nieuwe harde schijf in, in die laptop zetten. Natuurlijk. Dat zou je ook nog wel kunnen doen, denk ik. Maar ik ga nog steeds dus, uh... proberen of het lukt om hier een gewone account aan te maken. Ik zag al op websites dat het wel kon hoor. Dus. Uh... ...geef het nog niet zo snel op. Ja, ja. Heb, met die laptop was het inderdaad ook van... ...je haalt gewoon even de harde schijf eruit... ...en dan gaat naar een van een ...van hey, heb je toevallig dit type of iets wat hierop lijkt... ...wat dan in een laptop... Oh, ja, ...heb ik wel, heb ik wel. En dan, uh, ja, dan uh, heb je gewoon een lege harddisk... ...waar je dan Linux op kan gooien. Dus uh, ja. ja. Dus het is, je kunt er nog wel omheen... ...maar het wordt steeds hm. lastiger. Ja. Oh goed, ja. Uh, Rutte die uh, heeft weer een belofte. Nou ja, je weet al waar het naartoe gaat. Uh, in ieder geval uh, gaat geen doekoe geven aan Suriname, alleen maar excuses. Dus uh, mm -hmm. ja, en overal de hele. De hele ja, ik, ik, ik, ik werk op de radio aan en hoor je steeds weer dat nieuws. En dan elke keer weer belangenorganisaties. Nou, doet Nederland. Ja, die hebben dus hun, zolang ze bestaan hebben ze gezegd. Nederland moet excuses aangeven voor de slavernij. Doen ze het? Ja, zijn ze nog niet tevreden? Hè? ja, maar, de, de, nou, maar dat is natuurlijk moet, een verdienmodel uh, ze geworden. Ze moeten nou hun excuses aanbieden voor wat, wat een, een keer, excuus? ja, ze hebben excuses aangeboden. ja, maar ze moeten nu, ze moeten nu uh, sorry zeggen voor het excuus. ja, ja, ja, <laughs> zoiets, ja. <laughs> Nou, ze willen gewoon doeko zien, maar dat mogen ze niet hardop zeggen natuurlijk. Zonder Doekoe doen, willen ze uh... dat excuus niet. Gewoon. Dus nou ja, ja. maar goed, uh, nee, ja, dit doeko ja, het, een een, het lijkt mij een beetje een probleem. Want uh, ik bedoel, wie moet er dan wie betalen? Want, want dan, dan, je zou zeggen, dan, dan zou het. Uh, Zwarte mensen in Nederland de, de, moeten eraan betalen, denk ik dan. Ja, dat denk ik ja, sowieso. Ik denk sowieso dat je de huiskleur moet gaan registreren dan. Zeg maar. Nou, het probleem met huidskleur is dan, uh, kijk, de, de nazaten van de slaven-eigenaren, uh, drijvers, ja, die zitten in Suriname of zaken, want die hebben zich gemengd met, uh, met, met de slaven hmm. destijds. Dus, dus wie moet er aan wie betalen? Kijk, ik bedoel, dat, ja, die, die operazangeres, hoe heet die? Die, die, die, die? die dikke? Ja, dat is zo'n uh, zo uh, regerin. En die ging op een gegeven moment, er uh, was zo'n programma op televisie, dan uh, kon je... Uh, teruggaan uh, naar je naar uh, voorouders of zoiets. Uh, weet je wel. Nou, dat heeft zij gedaan. en bleek dan uh, dat er dat, over, dat, over, over, over. Dat was dan uh, dat was een slavenhandelaar of een. Of een uh, hoe heet het? Een, uh, iemand op een plantage. En die, was, uh, die had het gedaan met uh, een slavin. En, en dat, waren, dat waren dan. Maar goed, dan is zij dus een nazaat van, van een slavenhandelaar. En, en zijn, van een slachtoffer. Maar ja, dus wie, en je wie moet het nou betalen? aan nou betalen. Weet je. Dan moet je aan jezelf betalen. Terwijl, kijk, als ik, als ik terugga in mijn familie... dan, uh, ja, dan kom ik ergens uit in Veenendaal en in Friesland. De kans dat ik... Uh, weet je wel, dat ik... Uh, een achter, achter, achter... kleinkind van een slavendrijver ben... dat is gewoon zo goed als nul. Terwijl die in Suriname... Uh, die hebben misschien wel 50% kans... dat er ergens bloed van een uh, slavendrijver in zit. Dus ja, wie moet er nou aan wie betalen, weet je wel? En dan heb je inderdaad ook Surinamers... die naar Nederland zijn gegaan in de jaren zeventig... Ik geloof dat de helft is naar Nederland gegaan. Want ja, er wonen er meer dan in Nederland... dan in Suriname worden. Ja, nou, die moeten dat zijn. Dus Nederlandse belastingbetalers. Ja, ja die, moeten dan, die moeten dan gaan betalen. Ja, tenminste, denk ik. Ja, of je moet inderdaad... een soort uh, ja, huidskleurtoestand... maar dan, dan krijg je echt helemaal een puinhoop. Want je hebt bijvoorbeeld ook die, die ene actievoerder... die ook tegen Zwarte Piet is. Ja, Quincy of zo. Ja, ja en dat is een genees. En ja, en die, en, en die genees, die, die komt van een stam die vroeger uh, een, uh, negers uh, vong en, en kocht. Dus hij is zelf een... Uh, <laughs> hij is helemaal niet een afstalling van een slaaf, maar juist van iemand uh, van de slavenvangers. <laughs> en hij zit het hardste te roepen om... Uh, dus ik neem, want hij heeft het over 40.000 euro geloof ik. Nou, hij moet die 40.000 euro uh, ophoesten dan, vind ik. Ja, als ja. hij dan een... Uh... Ja, persoonlijk vind ik niet dat je de... de, de, de de daden van de ouders. Nee, van, ik, niet, ik ga even mee in de gekte natuurlijk. ...het ja, ja, ja, ja. nee, is dus de maar, waanzin, gek verwoorden. Er, ...er wordt wel doekoe overgemaakt, maar in de hand. In, wat kijk als je, als je leest wat, er, wat ze wel gaan doen, er moet meer aandacht gegeven worden aan slavernij. Dus daar komt een budget voor vrij. Dus uh, op zo'n manier krijgen ja, we, ja, ja, organisaties ja. wel organisaties ja. best wel doekoe, maar dan in Nederland. Weet nou, je, ja, ik denk dat er ook <laughs> meer aandacht moet komen. Want ten eerste ben ik voorgelogen op school. He, dat was in de jaren tachtig en uh, dan had ik zo'n zo uh, leraar met zo'n vingertje en, uh, en die zei van ja, Nederland was het laatste land in de wereld dat afslapen, uh, nee, afschafte. en dan uh, kunnen we niet. Ja, nee, dat is niet waar. Maar, ja, ik bedoel, het uh, zei ik nog van nou volgens mijn meneer volgens mij klopt dat niet. Nou, uh, was wel zo, Hij ja, was nog voor de internet, hè, anders heb ik van mijn <laughs> telefoon gepakt. <laughs> maar dan moet je, je voorstellen dat uh, dat was de jaren tachtig. Dan moet je, je voorstellen uh... dat uh, in 1983 had je dan. Uh, in Afrika, dat de slavernij werd afgeschaft, Mauritanië, geloof ik. Maar toen hebben ze het nog gedoogd tot 2005. Ja, uh, dus kon je er nog geen boete voor krijgen. En in Niger tot 2003. Oh, wow. Moet je, je voorstellen. Terwijl die, terwijl die leraar mij zat te vertellen... dat Nederland het laatste land was. Weet je wel? Waar we uh, gewoon uh, uh, kon je gewoon een uh, slaap kopen? Daar uh, nog steeds in, in, uh, in, uh, in Libië, hè? Ja, dat is dan uh, illegaal. Maar toen de, daar kon het dan nog gewoon... Uh, gewoon normaal. Ja, nu, nu kun je ook slaven, ik geloof dat er nog miljoenen slaven zijn in, in Afrika. Maar dat is dan illegaal. Dat mag, mag dan eigenlijk niet. Maar eh, eh, het kan eh. wel, klopt. Maar, eh, maar als je dan ook kijkt van in Nederland was dan 1865. Nou, kijk, in principe, kijk, Europa had je geen slavernij. Maar, maar de Europese landen die dan uh, koloniën hadden, dat waren de eerste landen die de slavernij gingen afschaffen buiten Europa. Hè, maar dat, dat, in de hele wereld was nog slavernij. Ik bedoel, en, en het feit dat het afgeschaft werd in Afrika was, omdat op een gegeven moment heel Afrika van Frankrijk en uh, Engeland was. Dus dan werd het allemaal afgeschaft. Maar die Arabische slavernij die ging door tot 1970. Eh, Oman, 1970 was laatst Dan mm -hmm. werd er zo tussen 1950 en 1970 werd het afgeschaft. Dat is 100 jaar later, hè? <laughs> dat is 100 jaar later. Nou, en, en, uh, en dan, Afrika is 150 jaar later. Weet je, maar het gekke is, die, die, die, die, die, die lui die dan. Uh, die hoor je daar helemaal niet over. Als je zou zeggen van, uh, nou, je vindt slavernij heel erg. Nou, dan zouden ze nou moeten... Die, die mensen leven nog gewoon, hè. Tot, uh, oh. Die tot 2005 slaaf waren. In Niger. Mm. Die, die, maar je, uh, weet, je ja, weet wel Mali, hoe dat zit, hè? Daar ook. valt gewoon niks aan te verdienen. Want, uh, nee, natuurlijk uh, niet. Daar gaat, gaat, gaat het om. Daar om... nee, gaat het om. boeit helemaal met slavenij. Het helemaal, nee. helemaal gereed. Het gaat Anders zou het tegen belasting uh... zijn, natuurlijk. Precies, uh, daarmee bezig zijn wij. Kijk, dat, dat zei ik ook van uh, de uh, slaven. Een uh, vriend van. oh ja, Rogier die had het over slavernijverleden. Ja, ik ga, niet, ik ga geen excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Ik zei, welk verleden? We betalen meer uh, dan 50% belasting. <laughs> welk verleden? <laughs> Als Rutte zegt ik ben tegen slavernij. Nou, ik ga geen excuses aanbieden. Uh, ja, dan maakt de belasting maar vrijwillig. Ik bedoel, als meer dan de helft van je bezit naar de staat gaat, dan, en dan is de slavernij uh, is niet afgeschaft. Plus de dienstplicht is voor meisjes zelfs ingevoerd. Nou, als je uh. me, alleen maar op papier. Dan heb je nog uh, mijn leerplicht. Heb je nog. Nou, goed. Ik uh, heb helemaal niet zo het idee dat de slavernij is afgeschaft. Het, het is meer uh, gemoderniseerd. Ja, <laughs> Ja. Uh, uh, uh, uh. Hm. Ja. Ze hebben niet dat gedoe met kettingen hmm. en zo. En, uh, en zo. Dat, dat, dat, uh, het is nou allemaal veel uh, makkelijker. Ja, ik denk ook de, dat dat hele gedoe met kettingen en uh, wegvluchten en zo, dat dat heel onverdelig is. En als je ja, mensen een... elkaar laat uh, bewaken, dan... Uh, dat, ja Ik heb laatst ook nog zo iemand uh, die zei... Ik, ik ben, ik, ik, ik, je mag gerust weten, ik ben blij dat ik belasting betaal. <laughs> oh ja, ja. Nou, dan had je het vrijwillig ja. kunnen maken. Allemaal blij... Hmm. Uh, nou ja, goed. Uh. Uh, nou, hij wordt dan ja. wel steeds blijer. Want uh, vergeleken met 20 jaar geleden. Uh, moet hij ja, nou nog een, blijer zijn. Dat is nog nog meer. Dit, uh. <laughs> oh. <laughs> ja, uh. ja, goed. So, nou ja, oké. Okay. Maar uh, herstelbetaling. Ik... Ja, ik heb het bericht nog niet eens gelezen. Uh, staat er ook nog iets bij van, van, van hoe ze het dan willen doen? Of ja, zo? Ik, ik denk uiteindelijk ja, dat er inderdaad een enorme komen. database moet komen. met jouw uh, genetische samenstelling erin en dan zijn er vast wel allerlei deurotjes ja, waar jij dan bijvoorbeeld jouw uh, jou DNA naartoe kan sturen en als je dan wat bijbetaalt dan blijkt dat jij toch wel voor 1024ste uit uh, Afrika komt ja, maar ja, kunt je kunt nou, je misschien ook identificeren als uh, ex maar ja, uh, als, uh, ik identificeer als, me als slaap je ja, dat is makkelijker nee, dat... dan, dan vrouw, dan heb je minder operaties ja. nodig en, uh... maar het was al gebleken, je kon je ook niet identificeren als zijnde uh, ...tien jaar jonger of tien jaar ouder of zo... ...dat had de rechter verboden. Er uh, ja, ja. zitten oh, te veel ja. financiële gevolgen aan. dan. Uh, Als er... Anders dan, dan, kan je, dan kan je op zo'n 65-plus kaart kan je rondreizen. Er ja, moeten dat absoluut geen, uh, nee. geen financiële gevolgen aan zitten voor de overheid. Dan, uh, dan uh, kan je opeens niet meer zelf identificeren. Dat <lacht> je zelf als pensioengerechtigde mm -hmm. gaat. Uh, ja, ja. Kom maar op met die oude Identificeren. <lacht> nou ja, ik, bedoel, ik, voel, ik voel me wel. Uh, ik voel me wel 70. Maar staat vrij <lacht> oud gewoon. <lacht> Ja. Pff, okay. ja, het nou, leuke ja. was dat die gast, uh, die Jakka gast, die probeerde zich juist jonger te maken op het paspoort. Hè? Maar ja, als dat kan, dan kan je ja, natuurlijk Ja, ook... waarom was dat dan? Waarom ja, hij zei, je zo jong dan als daarvoor. je je voelt. Ja, uh, en, en hij voelde zich jong, dus hij wilde zijn leeftijd jonger maken op het uh, paspoort. No, maar, okay. ja, als je natuurlijk jonger kan dus maken, denk... dan kan je ook ouder maken dan. Ik denk dat er een heleboel ja. mensen snel ontdekken dat, dat ze dan poep gelijk zich kunnen teleporteren naar de AOW-leeftijd. ja, ja. ja. Ja, maar goed, bij jou de emuleraat, want is natuurlijk allemaal te doen om de aandacht en zo. En dan heeft u hier een boek geschreven en dat uh, moet weer gepromoot worden, ja. dus ja. Aandacht kreeg hij wel, internationaal. Dus, uh... Dus, uh... Er gebeurt heel weinig in de chat. Ik maak me zorgen, weten ja, mensen... mensen wel dat het op vrijdag is eigenlijk. Ja, ik heb er uh... rond dus, uh, oh, uh... dus ik krijg ook een melding. Maar het is geen nou, voetbal, hè, dus uh, ik weet niet, waar, waar concurreren we nu mee eigenlijk? <laughs> nee, dus, <laughs> je, is Met Jinek. <laughs> <laughs> ja. Je toch geen overlap zitten tussen de, dat zou je zeggen. Dat is goed. Nee, goed, ja. Nou ja, beste mensen, we voelen je vrij om in de chat te reageren en uitroepteken Ron Paul als je nog wat wil winnen. Dus uh, ja, goed. Um, ja, en oh ja, wat of wat, wat jullie net zeiden. Ja, kijk, wat het, uh, ik, ik zei wat ze gaan doen is uh, er moet meer aandacht komen aan, aan, aan de en daar verdienen we weer mensen aan. Dus ja, nou ja, ik heb me er zo dus wel in verdiept want omdat, ik, ja, uh, omdat ik die indoctrinatie op school heb gehad dus ja, dan dacht ik, nou dan ga ik het ook even helemaal uitzoeken zo goed zitten, want zo ben ik dan ja. wel weer, hè, weet je wel dus uh, als, je ja. maar, uh, als je iets willen weten over slavernij en zo en uh, welke landen ja. het langst ermee doorgingen, nou, dan, dan moet je bij mij weten. Het wezen, punt hoor. is natuurlijk dat die, die ja, kans uh, om terug te komen om, om keihard terug te staan, die komt dan niet want uh, je bereidt ja. je voor op de laatste oorlog, of de volgende keer komt hij weer met een ander stuk nonsens en uh, ja, ja. heb je dan ook weer niks tegen. Maar, maar mensen, we hebben, we hebben toch... Uh, op school hebben we toch allemaal meegekregen... Hè? Dat uh, Nederland slecht was in uh, de 17e eeuw. Ja, dat, dat hebben ze toch gewoon behandeld op, op school of niet? Toen wij ja, jong waren, toen, zeg toen maar. Toen geschiedenis op de school was... nog niet zo negatief. Uh, op middelbare school kregen we heel veel oh, okay. over Amerika... En ik weet nog over, ja, ook over de Sovjet-Unie nog wel... <laughs> Het was natuurlijk ook nog geacht dat dat een groot succes zou worden. Oké. Okay. De Sovjet-Unie. Ja, ik kreeg ja, het ik, verschil ik heb tussen school, uh... en een schoolgozen en softgozen. Maar ik kan ook bij aardigkunde geweest zijn. Want ik dacht echt van. Uh, toen, toen dacht ik al van. Uh, nou ja, moeten we dat nou uh, is dat nou belangrijk om dat te weten? Maar die, ja, die kennelijk uh, de, degene die het lesmateriaal maakte die dacht van nou ah, dat is de toekomst die koolgoos en misschien zat er niet eens ver naast uh, met die boeren het ah, ja, gaat, gaat, gaat weer die kant op <laughs> In, inderdaad ja dus voor moet je een... toch nog weten of je of... Onder, onder Rutte ja, uh, je... het allemaal terugkeren ja. dus, uh, ik weet niet of Stalen uh, uh, ook een soort mijn kamp geschreven heeft wat Rutte zijn inspiratie uithaalt <laughs> ik weet niet <laughs> Ja. Nou. Ja, ik, ik zat, ik zat later wel de, de, de, de, de gedachte van. Uh, want je weet hoe Stalin omkwam, hè? want hij uh, lag met een beroert op de grond en er was geen dokter te vinden, want die had hij allemaal laten uitmoorden Maar dat, uh, stel dat Rutte sowieso overkomt, weet je wel, en dan moet er een dokter komen en, en dan is de hele zorg wegbezuinigd. Er is ook geen plek meer op de IC. <hacht> dus dan heb je ook alweer een vergelijking ja, en met dat, Stalin. Dit soort ja? dingen zijn vaak gebeurd. Ik weet wel dat ik zo'n verhaal als van een, een keizer in China. En die was dan zo bang dat, uh -uh. Uh, dat ze aan zijn concubine zouden zitten. Dat hij had gewoon de doodstraf ja. vastgesteld. Als je aan zijn concubine zat, dan, dan word je gelijk, uh, gelijk doodgemaakt. Uh, en die concubine die flikkert een keer in een vijver. En uh, ja, moesten ze haar eruit halen. Maar uh, ja, iedereen stond zo van... Ja, uh, wacht even, ik, uh, ik kom er niet aan, want uh, dan ben ik gelijk dood. En toen is ze verzopen. Dus ja, het heeft dan altijd een uh, vervelende terugslag die... Uh, die ja, bij Stalin wouden ze de dokter niet bellen, hè? Zou de dokter ja. niet halen? Ah, dat het verhaal was dat de dat, heb ik gelezen. dat er ook geen dokter te ja, maar vinden ik denk was. Dat het, die, ja, dat was al een dokter, ja. was ergens al een dokter te vinden. Nee, want nee, dat was fucking... vanwege de dokters, dokterscomplot. Ja, maar ik denk ook dat er Zoek maar op. Hij, hij heeft natuurlijk wel hoop uit laten moorden. Maar ik denk ook, als jij dokter bent, dan wil je, dan, uh, de, dan, ben je ook opeens vergeten dat je dokter bent als je dit moet doen, want, want je kan het niet goed doen. Er valt ja, heel ja. weinig aan te winnen. Maar ja, als als je hem geneest, misschien dat je dan een schouderklopje krijgt. Maar dan ga je later alsnog dood. Als je de, bij de volgende kwaal niet ja. goed doet. Ja, de mensen die hem vonden, Die dachten van. Ah, Volgens mij durven ze ook niet retten. naar binnen te gaan. Ze, dus ze durven niet dat naar binnen, binnen die, te gaan. Dat is ook inderdaad zo, ja. ja, ja. Die, die, die paleiswacht die had zoiets van. Die hoorde al die geluiden. En dat, uh, van, nou, iemand heeft daar een beroert achter de deur. En die bleef gewoon zitten. Ja, ze wisten van, dat er wat mis was, omdat hij ja. anders altijd naar buiten kwam. Maar, <laughs> ja. Ja, dat ja. moet ontzettend eng zijn om dat te doen. Hè. Want als. Als hij dan weer herstelt en jij hebt geen hulp gehaald of zo. Ja, dan ben je ook zo goed als dood natuurlijk. Ja, uh, bij Staling was hij al heel, heel snel dood natuurlijk. Want hij had uh, altijd ja, een... Uh, de... Net als Obama een, een dodenlijst op zak. Ja, het zou wel een heel mooi kerstkadoo zijn als Mark Rutte inderdaad. Uh, ja. Maar ja, goed. <laughs> ja. <laughs> dan komt er hier iemand anders voor in de plaats. Laten we zorgen dat we niet van YouTube <laughs> gekikt worden. <laughs> ik zag laatst een mooi interview van Quote the Raven op YouTube met uh, Peter McCullough. Die is die, die uh, hele gerenommeerde arts uit uh, cardioloog uit Amerika. En ik zat te luisteren en dacht: god, dit is interessant. Dus ik post dat voor een paar vrienden om naar te luisteren. Is het al verwijderd? Oh. Gecensureerd -ge waar je bij ja. staat. Had hij beter op Twitter kunnen gaan streamen? Mm. Ja, hij heeft het ook in de gewone podcast directory zitten. En dat. Uh, uh -huh. uh, daar was het nog wel gebleven. Dus ze kunnen het ook alleen maar van, van YouTube wissen natuurlijk. Maar ja, het geeft toch weer aan, ook jaar na dato, dat ze nog steeds uh, goede informatie wissen. Ja, we gaan hier zometeen sowieso nog over hebben. Um, even kijken hoor. Uh, politie krijgt uh, 50.000 euro boete voor camera opnames tijdens uh, coronatijd. Ja. Ja. ja, dit is weer zo'n geval van uh, de overheid betaalt zichzelf een boete. <laughs> ja, dat is weer, uh, ja. het, het hele idee van boetes ook. Ik Er ergens een discussie over van ja, mensen worden beboet voor uh, het weggooien van, van Big Mac verpakkingen of zo. En ook uh, iemand, ik vind het een zware misdaad en het is heel goed dat ze beboet worden en ze kijken eigenlijk alleen naar het ...punt Dat de dader gestraft wordt, maar niet naar degene die het geld binnenhaalt. Dat is totaal irrelevant. Uh, het, het is alsof ze, uh, als, als iemand gedwongen wordt zijn geld door het toilet te spoelen, dan is het ook een goede boete. Maar, maar is dit dan een soort uh, public relations, dat ze zeggen van, uh, want het, het, het verwijt van de wapjes is van we gaan, we worden een soort China. En dan is dit van nee, ja. nee, nee, nee, we zijn ja, nog niet. Wel, ja. Dit is een soort van. Uh, nee. Dat is nog steeds een rechtsstaat ja, hier in Nederland. Drie jaar en, uh, later dan uh, draaien we de boete. In Australië hebben ze die boetes ook teruggedraaid. Hè? Die, uh... ja. ja, ondertussen heb je wel al een gezeik op je kop gehad dat je op anderhalve meter stond en weer uh, geterroriseerd. Drie en je jaar. En waarschijnlijk je geld terug als het helemaal mm. de de devalueerd is. En krijgen, ze, ze, ze krijgen een boete, maar het is niet zo. Kijk, als. Als wij iets fout doen, dan betalen wij de staat een boete. Maar het is niet zo dat de staat ons die 50.000 euro geeft, nee, toch? Ik bedoel, het is, dat, het is niet dat die mensen die gefilmd zijn... Die ...dat geld krijgen, mm. toch? Of wel? Nee, nee. Het is ook zo... Ah, uh, mm. al... wie wordt die boete betaald? Ze betalen, ja... ja betalen dat dat nee. Het is dat een gehoord. accountant uh, veranderd. Ik vind de laatste zin wel interessant. Je wil dus in de... Nederland vrij over straat kunnen lopen... ...zonder dat je je hoeft te verwachten dat de overheid... Vanuit rondrijdende auto's scherpe opnames van je maakt. <laughs> Dit is al even heel veel. Heel veel. Dus als ze als niet helemaal scherp zijn... dan is het alweer oké. Okay, ja. Er zitten zoveel mits maar aan. Dat, er zit een hele opening aan. Scherpe opname. Ja, maar, wat is, maar, wat, maar ik, ik woon in Leeuwarden. Ik weet niet hoe het met jullie is. Maar die hele fucking binnenstad die hangt vol met camera's ook. Ja, maar dit is rondrijdende auto's. Met camera's. Ja, rondrijdende auto's. Je hebt toch ook van dat ze te kijken of je... of doen ze dan alleen je kenteken als je te hard rijdt of zo. Of ze hebben toch ook van die camera's... dan kijken ze of je aan bellen bent. Ja. In ja. de auto... Nou, dan uh, zien ze toch ook gewoon uh... scherpe camera's. Nee, maar, ma maar daarom staat er ook bij... Je mag, een van... je mag wel een Big Mac -e eten in de auto, hè? Nee, je, je mag, mag een, een je je mag de de mag de Indische, Indische rijstafel eten. <laughs> in <de laughs> in de auto. Er was toch een zo'n vent, die had een, die had een cookie gebakken in de vorm van een mobiele telefoon. En die had hij dan zo aan zijn oor en dan kan de politie komen hem een boete geven en dan zei dan, dan, dan hij zo... Dan had hij hem zo op... <laughs> Ja, maar als, als ze dan geen scherpe beelden mogen maken, Peter, dan zijn dan, dan, dan, dan, dan nee. die onscherpe beelden. Geen... En dan moet jij in de rechtszaal uitleggen dat het een koekje nee, was. Geen scherpe ja. beelden ja. Uit, uit rondrijdende auto's die naar de meldkamer ja. gaan. Okay, dus, uh... ja, goed. Nou, ja. <laughs> dus je bent weer lekker beschermd. Uh... <lacht> het is weer zo. Er zitten zoveel slagen om de arm. dat hoeft maar één variabele ja. een beetje aan te passen en het mag weer. En het, en het mooie in Nederland is: als je doodgaat aan iets raars, dan, uh, dan mag ook niemand het weten. Nou, dat is ook fijn, hè? Ja, ja dat. Uh, hey, je zou, je moet... Dus als je dood bent, ben je nog redelijk goed beschermd, <laughs> Peter. Ja, je moet vooral niet de oorzaak van ah. die dood. Uh, die die, die, moeten, we niet, die hey. moeten we niet willen met z'n allen. Dat je die kan achterhalen. Hey, nee, want dan. Nee, uh, hey, want dan kan de volgende daar niet aan doodgaan. Nee, hey. hey, dat. Uh, <laughs> zo houdt het op. <laughs> ik, ik woon ook naast zo'n centrum. Hè? Oh ja, zo'n doodgaan. Ja. Ah, nou ja, goed. Ja, ik ben hier uh, ik heb een, een geluidstudio hier maar ja, ik, ik moet wel elke keer die, uh, met, met computertechniek lukt het wel, wel steeds beter, maar ik moet toch wel die, die serene's eruit knippen elke keer als iemand van dat het, het zingen is hier je kunt dat maar beter in je songs verwerken denk ik, dat geluid dat, uh, ja. maak van de noot een deug ja. maar, goed nieuws voor de Grieken Oh. Ja, de goede jongens. Oh, we, we gaan er lekker doorheen. Daar hou ik wel van. Wat is het? Goed nieuws voor de Grieken: uh, De staat die gaat de boodschappen, een deel van de boodschappen betalen? 10%. Ja, dit is ook weer. Ja, maar hoeveel btw voor, voor is zit scheld, er op de boodschappen hoeveel... Ja, Maar hoeveel btw zit er op, op de boodschappen? Ja. Laat, ik dat, laat ik die vraag eerst stellen. boodschappen is eerst met 10% verhoogd. Ja, maar wij, wij betalen 21% op onze boodschappen. Dus als, als de overheid 10% gaat betalen... ...betalen we 11% op onze boodschappen. Nee, zo doen ze dat niet. <laughs> uh, nee, zo doen ze dat niet. Maar het gaat dan natuurlijk om bepaalde burgers... Hè, ...denk ik. Dan, uh, of niet. Dan moet je eerst een app op je telefoon... Uh, ...installeren en dan krijg je... ...digitaal geïdentificeerd? Zo is. <laughs> ja, Nee, en de het is subsidie geldt voor een periode niet. van zes maanden en kan worden gebruikt om aankopen te doen bij supermarkten en bij andere bedrijven die etenswaren verkopen, zoals bakkerijen en visboeren. Totaal. Ja, ik weet nog dat hmm. de Griekse overheid, hun, dat ze, van die vissers, die leverden dan hun visboot in. En die werd dan door de EU, werd die door een hijskraan helemaal kapot gesmest. En dan kregen ze er een ton voor. En dan uh, dat. Uh, Oké, okay, wat was het nut daarvan? Uh... Ja, die, die, ja, wat was er? De, de EU vond dat Griekenland zich meer op toerisme moest gaan richten. En, niet, uh, en, en, en van die kleine vissersbootjes, van die ambachtelijke vissersbootjes. Dat is het onzin, je moet een grote troller hebben of zo. In ieder geval, de hele visindustrie werd uh, vernietigd daar. De traditionele visindustrie met uh, subsidies. Maar nou is het dus. Uh, nou daar heb staat je geld trouwens dus al. 85 te kopen. Oh, jongens, nog een keer. Uh, Peter, ik dus even je zin af. Zie je die nou nee? nog om vis te kopen? Die niet gevangen wordt. Oké, okay. uh, ja, jan Mark. Nou, ik lees hier net dat uh, de koppels die tot 24.000 euro per jaar verdienen profiteren van het programma. Per kind komt daar 5000 euro bij. Volgens Mitsotakis wordt ruim 85% van de belastingbetalers geholpen met het programma. Maar ja, als oh, dus je kijkt ik... een geboortegolf. Binnenkort. Maar dan denk ik, dan, maar weet je, als, dat 85%, nou, dat is. Goed, nou, laten we zeggen, dat is bijna iedereen. Ja? Dan kun je dus gewoon die ptw eraf halen. Toch? Of niet? Nee, dat kan niet, want dat rondpompen, daar gaat het nee. juist om. Want als jij, als jij dit doet, dan kun je natuurlijk ook zeggen, ja, van deze producten zijn niet gezond, dus die doen we niet. Hè? Of die frisdrank niet, die frisdrank wel. Dan krijg je natuurlijk een frisdrankgigant, die is groot, en die zegt, ja, wij, wij van Coca-Cola, wij doen er uh, vitamine C in. In onze cola. Oh, nou, dan kom, want dan wel... Nou, die andere dan niet. De, sn de, de snackbar op de hoek is ongezond. Daar kun je dan weer geen... Korting... Of uh, zero is dan in één keer gezond, weet je wel? Ja, er is iets. Dat maakt niet uit. Mac salad. Maar wij konden wel naar de McDonald's. Maar ze hadden ondertussen uh, allerlei dingen... Van, uh, dat ze van die snackbarren afhouden in, in de binnenstad. En toen kwam er ook zo'n zo kaart... van waar de snackbar-dichtheid het grootste was. Net zoals met zo'n coronakaart. Hoe roder, hoe meer uh, besmettingen... He? En, en hmm. dan hadden ze ook zo'n kaartje gemaakt van uh, hoe roder, hoe meer snackbarren er waren, geconcentreerd. En dan, dan moest er echt iets aan gedaan worden, want dat was verschrikkelijk. Maar McDonald's, die valt daar weer buiten. Op een of hmm. andere manier. En die hebben dan waarschijnlijk misschien weer afgedwongen dat ze, ja, wij verkopen Wij zijn Wij zijn eigenlijk best wel heel... Uh... Dat is de enige ja. reden dat die McSallet hebben, denk ik. Ik denk het ook. Ja. McSallet is een wapen inderdaad <laughs> van... Uh, kijk eens... <laughs> Fucking, fucking gezond wij zijn. Woom mij niet aan. Hier is een <tie> McSelland schild. McSelland schild. Max schild. Zo, de, de witte vlag van McDonald's ja, is de McSelland. Maakt door LGBT2. lgbt negers. Nou, dat kan je inderdaad ja. ook krijgen. Want zo'n snackbar op de hoek. Stel dat er bijvoorbeeld... Uh, dat ze 15% uh, homo's en uh, transgenders in, in de keuken moeten hebben. een regel. Nou, als je dan... Uh, uh, snackbar het, uh, het haantje bent in, in, uh, met één, één man achter de frituur en, en, en, en de dochter en jou. Nou, dan, dan, dan kom je al niet aan die regel. Dit zijn allemaal prachtige dingen, man. Ik, ik verzin ze waar, waar ze bij staan. Ik kan ook wel de politiek in. <lacht> maar goed, hier, dit is. De, dit is de, ja, kijk. Uh, en, maar, nee, maar goed, als je dan niet geïnjecteerd bent, bijvoorbeeld, dan, uh, dan krijg je die korting niet. Dat lijkt me ook wel een leuke nee? Dus zegt hij ook hier, code. Oh, <lacht> Ja, betaalt die 10% wel? Ja, ik vind ook ja, de met, laatste zin is wel uh, mooi. Volgens Mietse taak is. Wordt ruim 85% van de belastingbetalers geholpen met het programma. Maar het is natuurlijk gewoon belastinggeld wat je krijgt. Het is, het is ja, gewoon. Het uh, belastingbetaler wordt geholpen. Het is geholpen. gewoon de, de, ja, de, de dwaasheid. Het is, uh, en, en de Telegraaf die brengt dat ook gewoon als, als iets van. Uh, nou, uh, daar doen ze nog eens wat voor hun burgers. Uh, uh, alsof je. Ja, ja het, het, is, uh, het is een soort perpetuum mobile. Het is eigenlijk ja. geloven. Het is het natuurkundige equivalent van een perpetuum mobile. Geloven. Ja, maar dit is misschien ook een proeftuin die Griekenland. Die laaien hebben toch niks meer te vertellen. Die liggen ja. helemaal aan het infuus. Die hebben helemaal ja. geen kut meer te vertellen. Nou. Maar, maar het gaat naar 100%, de, voor de, voor de 100 leef, toe. Een... Dan krijgen voedselbonden natuurlijk. en ja. Dan krijgen we gewoon alles op rantsoen. Ja. Nou, als en 10% maar, maar het goed is, je... is dat 100% beter toch? Ja, maar denk, uh, stel je voor... als wij nou die boeren allemaal wegpesten... dan moeten wij een groot gedeelte... van ons voedsel gaan importeren. Ja. Nou, en... Um, um, je, ik zie al mijn mogelijkheden nou, te overdragen. <laughs> <laughs> nou, Dat dan mag dan niet zomaar natuurlijk. We moeten niet het wilde westen hebben. Nee, maar dan krijg je natuurlijk... heel veel handjeklap tussen politici... en, en, en bedrijven die voedsel importeren. Die, uh, en en dan, daar gaat dan... heel veel geld in om, denk ik dan. Wie wel en wie niet... En dan, en, dan, en dan heb je natuurlijk van uh, die korting. Het is een soort korting die je krijgt, 10%. Ja, dat kan wel op dit en dat kan misschien niet op dat. Nee, dan, uh, ja, alles wat van de buiten de het land komt, op, kan gecontroleerd banden, worden natuurlijk. Ja. Maar het hele, het is dat ze eigenlijk de, West, de industrie hier weggepest hebben... met allerlei milieuregels en CO2-uitstoot. En ze, en ze konden al voorspellen dat je het dan gewoon gaat importeren vanuit het buitenland... Waar ze zich er niet aan houden. En nou willen ze dus, dus vanuit het buitenland. dat al, Elk object dat je importeert moet ook een CO2 historie hebben. Zodat je kan zien hoeveel CO2 er in de productie gaat. Nou is dat natuurlijk absoluut geen probleem. Want als je iets vanuit Nigeria of Oekraïne importeert of zo. Dan uh, valt dat allemaal te regelen. Dan zet daar heus wel iemand een stempeltje op dat het, uh, dat het uh, zonder CO2 productie gedaan is. Ja, ja, en die kippen sowieso. Uh, ik geloof dat in Oekraïne heb je toch ook zo'n zo figuur die heeft. Dus een beetje de hele kippenbranche heeft die uh, onder controle, toch? Er is één figuur dat die, die, niet, die, die dat helemaal regelt. Dat was in ieder geval niet Imre. die is hem gestopt. stof. Uh, kijk, in Nederland heb je, allemaal, uh, heb je allemaal regels voor dieren. Je, mag, je, moet, je moet dieren allemaal tot, tot zekere hoogte. Dan moet je die nog een beetje fatsoenlijk behandelen en zo. Nou, maar daar heb je in Oekraïne helemaal geen last van. Denk je niet, nee. Regels. Nee, nou en, uh, en hij zeker niet, want hij is een hele grote pief. En hij kan natuurlijk, uh, al zijn eieren en kippenvlees en shit, kan hij natuurlijk uh, dan hier kwijt met, met, die, met het associatieverdrag en zo. Dus dat denk ik allemaal prima mogelijk, lijkt mij. En dan, en dan ja. Ja, kun je je eigen industrie een beetje pesten. Ja, wat ik, wat ik, ont... ik had wel begrepen dat in, in Oekraïne. Dat, uh, ja, ik heb het gewoon gehoord hoor, van mensen. Dat uh, als je daar een, een zaak hebt of een bedrijf hebt. Uh, dan, ja, dan, dan krijg je wel te maken met maffia-praktijken. Dus uh, ja, de okay. overheid is daar wat directer een ah, maffia. Ja, goed, als je heel uh, hoog bent, dan ben je natuurlijk zelf maffia. Ja, uh, ik denk dat het verschil tussen maffia en heel hoog in de politiek zitten. dat is, dat is, dat is een ander soort maffia's. Dan ben, uh, ben je nog groter eigenlijk. Ben je Ubermaffia? <laughs> ja, ik ga zo meteen ga ik trouwens even behandelen hoe het in Nederland gaat. Oh, nou ja, dus, uh, hoe de maffia in Nederland is. Maar mag je verhaal nog maar nou, even? Ja, ik, uh, ik heb ooit. viel mij op in de Oekraïne. dat uh, honing zoveel goedkoper was dan in Nederland. En uh, toen dacht ik van. Uh, misschien wel uh, een idee om honing te importeren. Maar ja, het punt is dan ja. altijd, dat, uh, dat zegt de EU natuurlijk als je de grens overrijdt. Uh, hey, wat is dat? Uh, vrachtwagen bijvoorbeeld honing. Heb je daar wel een vergunning voor? <laughs> maar... Ja, maar wat je misschien met honing ook hebt, is van, uh, kijk, je kunt heel makkelijk uh, honing uh, vermengen met, met een suikerpapje. En uh, ja, is, honing, een erg, ja. honing wordt vooral duur als, je, als het zoveel procent honing hmm. moet zijn. Of 100 procent honing. En ik vraag me af of die, ho die Oekraïense honing dan 100% honing is, snap je wat ik bedoel? Ja, ik... Misschien mogen wij dat wel niet honing noemen. Ja, ik denk dat ook... Misschien mogen wij het alleen honing noemen als het echt honing is, snap je? Nou, de honing in uh, de Nederlandse supermarkt is ook gewoon uh, vooral uh, heel veel suik suikerpapje met een beetje honing. Dus, uh, oh, dat is oh, dus, er, er is geen uh, oh, er is geen uh, ding voor. Je mag gewoon. Uh, ik ik, ben altijd, ik neem altijd in de herfst haal ik gewoon pure honing voor de, bij de imker, weet je wel. Ja. Ja, niet, dit, dit jaar heb ik het niet gedaan, maar... Um, want het is heel gezond, hè, honing. Het is ook goed voor je immuunsysteem en zo. Is het zo? Ja, ja, ja, als je pure, pure honing hebt, hè. Maar, de, um, <coughs> ja, wat je dan... Uh, vroeger haal ik nog wel eens bij zo'n biologische winkel en uh, zo'n zweefsteefwinkel. Maar op een gegeven moment hadden ze daar ook dus gewoon suikerpapje erin gegooid, ja. weet je wel ja, dus het ah, is, ja hier, uh, hier kan ik zo de deur uit fietsen Nou nu niet dus uh, gewoon uh, ja, nou, Misschien trouwens Maar je hebt hier uh, ah, ik... Hier heb je ze ook hoor dus, uh... En dan stop je wat geld erin En dan kun je allemaal dingen ja, meenemen ja, ja. Dus uh, ja Als het mooi weer is dan doe ik dat wel eens Dan ga ik gewoon lekker fietsen En dan uh, laat ik allemaal uh, mensen die uh, in eigen tuin groentes doen En uh, weet ik allemaal wat Laat ik in maar, uh, maar je hebt dus niet de regel dat er zoveel procent honing moet zijn om het honing te mogen noemen. Maar dat is wel grappig trouwens, want baby's... Ik ben er niet bekend met de baby's mogen in Nederland wij. geen honing, hè? Oké. Okay. Uh, want er zit een stofje in dat schijnt dan niet goed te zijn voor baby's. Maar toen ik in Frankrijk kwam, stonden stond op al die, uh, al die dingen voor baby's, al die babyvoer, stond Avec Mule. En dan okay. prezen ze het aan. Van, nou zit honing ja. in. En er was, gewoon, de, de... er was helemaal geen babyvoer te kopen zonder honing, <laughs> joh. <laughs> Maar wat je in Frankrijk ook hebt, is gewoon uh, rauwe melk. Kun je gewoon kopen daar. Er wordt ook gewoon geadverteerd. Echt uh, pure uh, rauwe melk, direct van de koe. In Nederland moet het al, en in heel veel andere landen moet het allemaal ge, Gepasteuriseerd zijn. Ja. Maar, uh, en in, in Amerika is zelfs uh, rauwe melk uh, verboden. Maar uh, in Frankrijk kan je het gewoon kopen hoor, rauwe melk. Ja, je kunt ook ja. kaas met rauwe melk kopen. Dat kan inderdaad ja, ja. geloof ik is ook lastig. Ja, het punt is, er zijn een hele kleine groep mensen die is allergisch daarvoor. Dus die krijgen enorme Maar ja, Het bederft ook eerder, de... toch? Of niet? Ja, ja, ja. ja. Dus je, je moet het mee... vooral drinken als het, als het heel vers is. Ja, ja. En schijnt, schijnt heel gezond te zijn, is mij ooit verteld. Maar... Ja, ik, ik, wist ik, gezond, maar ik wist niet dat honing heel gezond was. Ja, ik kan me ja? wel voorstellen, ja. trouwens, dat er iets in zit natuurlijk. Want het is, die honing maken ze voor, die, uh... een... voor, voor het nageslag, ja. toch? Ja, ja, ja. ja, dus dan uh, net, als, net als dat er in moedermelk uh, iets, iets zit, dan uh, dat zou kunnen natuurlijk dat... Uh, ja. Nou, ik, ik kwam erachter toen ik uh, ooit een keer kwam met een uh, enorme buikgriep, kwam ik thuis van het werk. Ik was uh, naar mijn werk gegaan en onderweg naar het werk uh, voelde ik me in één keer ziek worden. En ja, ik heb trein ondergekotst zelfs, maar toen ging ik terug, ja, dus terug naar huis gegaan. En toen zag die benedenbuurvrouw waar ik toen woonde, een zag mij dus helemaal lijkbleek binnenkomen. En oh, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Ik zeg: Nou ja, ik heb buikgriep. Ik ga even in bed liggen, ik ben hartstikke ziek. Oh, nee, daar heb ik wat voor. Nou, zij, zij is Russisch van oorsprong. En ze heeft een moeder ergens in Rusland wonen. En die stuurt haar altijd uh, van die tonnen met, uh, kleine tonnen met uh, pure honing op. Die zij uh, kweekt, hè, zeg maar. Ze heeft dan uh, kassen in haar tuin. En dat stuurde ze altijd naar de dochter. dus in, uh, Toen nog in Haarlem. En ze zei, ja, je moet dit nemen. En dan kwam er echt zo'n keiharde honing. Dat was gewoon, dan kon je een lepel rechtop inzetten. Ze zei, ja, dan moet je even je thee doen. En op je brood. En dan ben je zo weer beter. Nou, dus ik... Uh, ik en ik was echt... Je weet hoe het gaat met buikgriep. Hè? Dan ben je even een paar dagen uit de running. Dus ik smeerde ze op mijn brood. En ik doe het in mijn honing. En ik ga even slapen. En uh, nadat ik het allemaal opgegeten heb. En toen ik wakker werd, was ik helemaal fit. Helemaal... Ja... Alles was weg. <laughs> ik was helemaal. Ik voelde me helemaal weer de oude. Ja, het is ja. natuurlijk anekdotisch bewijs, maar, uh, maar goed. Ja, ja, ja, Nou ja, ik later hoorde ik dus van iemand. Dat ja, is een ja. voedingsspecialist. Die, uh, dat was een, een, een vrouw van uh, iemand die ik kende. En die zei van. Uh, ja, nee, zitten, pure honing zit hele goede stof in. Blablabla. Bla, bla, dus dat, uh, die zei dat dat ook uh, wel bekend is. Dat dat, ja, dat nou. volgens mij, ja, mij is ja, dat dus kijk, ik... een vriend van mij die neemt. Volgens mij is in Oekraïne ook best Sorry. wel goede honing. Uh, want uh, mm -hmm. ja, ze hebben daar enorm veel oppervlakte. En het kost niet. Zo, volgens mij is het duurder om het te frauderen dan om, het, uh, om er echte honing van te maken. Maar mm -hmm. het punt is een beetje, denk ik, ja, dat importeren. Het is niet zo dat die honing hier beter is, dat je beter beschermd bent. Het is meer van ja, maar protectionisme. En als je bij de EU wil horen, dan uh, moet je aan onze regels voldoen. En zo. Maar ja, ik, ik ja, ja. ken iemand die kent weer iemand die een uh, honing importeerlicentie heeft. Dus, uh... <laughs> en mijn schoonouders okay. die, hadden ja, gewoon, die waren met de auto hier naartoe gereden. Dan kan je ook veel alles maken. En hebben twee van die enorme ja. potten meegenomen. Dus, uh, een enorme berg honing houden. Ah, ik, ja, ik... Ik, ik wil wel investeren in een honing import bedrijf. Uh, me wel leuk. Ik, uh, ik wil wel een honing Ja, maar zat, is dat een muziek Er maken. zat gewoon een, een, uh, een factor prijsverschil tussen in Nederland van... ja. Uh, yeah. Ik zag dat een keer. Ik was daar ergens bij, een, bij, een, bij de orthodoxe kerk. En daar, daar verkochten ze zo'n grote pot honing. Ik heb nooit zo'n grote pot honing gezien. En, uh, ja, en, en tegen een prijs. Dat dus ik denk van. Hé, hey, dat is wel. Er zitten een paar factoren tussen. Dan kan je, dan als je een vrachtwagen zeg maar, over de grens weet te rijden. Dan, dan, dan maak je wel winst. En dan moet je natuurlijk wel op een of andere manier ook wel weer hier aan winkels zien te verkopen ofzo of, ja, ik weet niet hoe je, dat, hoe je dat, ik heb hier absoluut geen ervaring mee verder uh, ja, dan, dan doe, ga, dan doe ga naar een Turkse winkel ja, naar, een Turkse maar dan doe ik er ook zijn verhaal bij van uh, help uh, Oekraïners de winter door <laughs> of zo, dat een deel dan naar een goed doel gaat <laughs> ofzo ja. die honing kan je altijd kwijt bij een Turkse winkel ja, maar die Turken die gaan daar ja. niet de hoofdprijs voor betalen. Je moet dan... Uh... Nou, ben je wel eens in Turkse winkel geweest? Ja, wel. Ze We hebben gewoon een speciaal rek voor honing daar. Die mensen zijn daar mm. gek op. Mm. Uh... Zoetigheid. <laughs> ja, dat is... Ja. Ja, dat is, uh... ja, ik weet niet. Ja, die Turkse winkels die zijn allemaal goedkoop. Dus ik denk, dan, dan kopen ze ook goedkoop in. Maar uh, ja, weet ik niet. Ja, die kopen vaak ook direct bij de boeren zo. Dus is, uh... ja. Laurierblad. <laughs> oh goed die moet ik inderdaad nog halen dat is, uh, ja, ja bij, de, bij de Turk haal ik dan wel laurier want dan heb je gelijk een, een kilo zak laurier ja. Ja, wat ik be begreep ja, ja. van die honing dat het belangrijk is dat het niet verhit is dus je kan die honing uh, verhitten en dan, uh, dan weer af laten koelen ja, dan maakt het helemaal kapot en dan, uh, maar dat is niet, ja. dat is niet uh, wat je wil hebben ja, dan, dan, dan uh, ga je geen buikgriep meer mee <laughs> genezen maar dan ziet het er wel heel mooi transparant uit en zo. Dat is. Uh, maar. Ja, ja, dat uh, uh, wil je niet? Hier worden hele businessplannen besproken. Ja, <laughs> is nog steeds een mogelijkheid. En volgens ja. mij ook nu. Ja, kijk, ze zijn natuurlijk met twee potten Er eroverheen ge, gereden. Wat vele kilo's een honing is. Maar ik denk dat dat ook. Dat ze niet zo. Pieterpeuterig zijn als je de grens over gaat, daar met honing. maar ik, ik, weet, het, ik weet het, niet zeg maar de EU zal de, de EU maakt het natuurlijk niet zoveel uit nou, alles uit de Oekraïne is heilig, hè? Je zegt gewoon, uh, ik, ben, ja, ik, ik ben ik ben een zwaar gevoelenselijk. Ik heb tegen gewoon... En, ah. uh... Ja, oké, okay, dat ja, maar ik, ik heb zo'n... ik nou, kan Mijn VW-transporter, ja, best drank. Ja, maar VW-transporter, daar kan denk ik echt een paar honderd kilo honing in, denk ik. Mm -hmm. Nou, dat, dat heeft... Je ook... en, uh, maar ja, als ze die dan openmaken bij de grens, ik weet niet, daar heb ik dan niks nou, uitgelegd. Ja, te is al, Het is altijd een beetje eng, ja. Je moet klein beginnen, denk ik toch. Uh... <laughs> maar, maar het is een eindrijden, hè. <laughs> ja. uh... glij met tien potten. Nee, dat, de, dat, de eerste dat keer wordt een verliespost, ja. Het punt is natuurlijk een beetje, waarom ik aan honing dacht, is omdat het een hele hoge value to weight waarde naar gewicht ratio heeft. Als jij, weet ik veel, popcorn kan vervoeren, dat, dat lukt je gewoon niet. Maar honing nee, nee, is gewoon een duur goedje. Ja. En dus je kan heel veel waarde in heel, heel weinig uh, inhoud proppen. Ja, dat denk ik ja. ook. En, uh, en, en ik denk ook dat je er een verhaal bij kan houden. En dat, het een soort, uh, ja, dat het je betaalt voor de emotie, zeg maar. Anders moet je bijen zo programmeren dat ze helemaal van Oekraïne hier naartoe vliegen. Wij zitten hier in een lokaal gebiedje, dat lukt niet zo. Nee, maar en, en als we het toch over hebben met Johan ga ik dan een wijnimport uh, ding doen natuurlijk. Want die, die, die heeft verstand van wijn. Dus uh, ja, dan gaan we naar Tsjechië Johan, want daar, daar is alcohol uh, zo goed als voor niks. Gaan we wijn proeven. En dat is ook een beetje onderweg hè. Ja, uh. <laughs> nou, ik ben best wel een keer naar Tsjechië hoor. Dat lijkt me wel leuk. Dus, uh, ja, uh, uh, uh. Ik heb wel inderdaad uh, Tsjechische. Uh, uh, God, hoe heet dat? Zo'n wijn die. Grunne Vetliner was dat, ja. Die uh, normaal komt dat in Oostenrijk voor. Maar die heb je ook omdat het Oostenrijk-Hongaarse Rijk best wel groot ja, was. Ja, dat, was, dat is één wijn. Ja, dan heb je veel van die uh, voormalige uh, uh, gebieden van Oostenrijk-Hongarije. Waar ze nog steeds. Uh, Al he hele oude. Uh, een hebben met groene Verdiener. Dus, ja, ja. ja dat, mm -hmm. het, je hebt het, het Oostenrijkse Oost Viertel en dat loopt door naar Moravië. Dat is eigenlijk één wijngebied. Maar ja. goed. Maar goed, ja. ja, ja. Maar, uh, goed, ja uh, ik heb het wel vaker over gehad. Was een, uh, ah, dit is een maffia in Nederland. Uh, onderzoek. Uh, dit komt van uh, de website Binnenlandse Bestuur. <laughs> dat is een, uh, een ambtenarenwebsite. Uh, onderzoek. De slag om de Korkschool. En daar hebben we het trouwens eerder over gehad. Dus uh, een uh, ja, iemand die ik ken in Almelo die stuurt mij regelmatig hier uh, updates over en ja dit is um, yeah, je moet dit even de, doorlezen als je zin hebt uh, dan weet je gewoon hoe de Nederlandse maffia werkt dit is gewoon um, uh, laat ik laat het even in het kort vertellen um, er is dus een voormalige school die is dus verkocht uh, aan een projectontwikkelaar. Uh, en die gingen er allemaal woningen van maken nou niks aan de hand lijkt je maar daar zaten dus allerlei stichtingen en verenigingen in en die hadden zoiets van ja shit nou hebben we geen nieuwe woningen. geen nieuwe ruimte meer weet je wel want het was eerst van de gemeente nu is het van de projectontwikkelaar dus die had zoiets van, ja, wacht eens even, maar uh, wij kunnen toch ook mee dingen daar naartoe? Dus eentje die was slim en die is met de pet rondgegaan, heeft een bedrag bij elkaar ge gecollecteerd. En die ging zeggen van, nou ja, ik wil ook uh, mee dingen naar dit, uh, weet je wel, het is toch open voor iedereen. Ja, dus zo simpel werkt het dus niet. En dan komen we in het, uh, de sfeer van wat uh, ja, ook wel netwerken heet. <laughs> en dan zie je eigenlijk van, ja, dat de overheid helemaal niet... Uh, ja, zich aan hun eigen spelregels houdt. Dus dat is even in het kort waar, waar het hier over gaat. Hoe verbazingwekkend. Ja. Hoe verbazingwekkend, ja. Dus, uh, <laughs> ja, het is een uh, leuk jaar. Als je tijd hebt, lees het even door. Uh, dit is, gebeurt natuurlijk allemaal in Almelo. En er is natuurlijk nog meer uh, dingen die in Almelo, Almelo gebeuren. Ik denk Almelo is een <laughs> beetje in het klein van wat er fout is mm -hmm. in Nederland. Eh... Uh, dit is een gemeente met een VVD-bestuur en een VVD-burgemeester. Mm. En ja, daar zie je het al, hè? Ja, het zou met de andere partij zou dan de corruptie op een andere manier zijn, moeten we even wel bij zeggen. Het is niet zo dat het allemaal aan de VVD ligt. Het ligt natuurlijk aan het feit dat we een overheid hebben. Maar de, even kijken, hier Almelo, VVD-burgemeester Almelo, die wil gaan huishouden op het internet, op sociale media vooral. Wil die zich helemaal met sociale media ja. gaan bemoeien? Ja, want er... Uh, kijk, zoals ik net al zei... de is een VVD-bestuur. Uh, ja, we hebben toen een keer iemand uit Almelo in de uitzending ja. gehad, weet je nog? Die, die wat oudere man. En uh, ja, die vertelde al wat voor corrupte teringzooi het was. En dan kreeg je natuurlijk best wel een hoop uh, onvrede mm. bij de bevolking. Dus die mensen die, uh, ja, die gaan zich op sociale media... ...en allerlei uh, gaan ze lopen morren boos zitten zijn over uh, ja, de corruptie van hun VVD-bestuur. Ja, maar is het nou is het zo dat, dat je als Almelo-burgemeester gewoon Mark Zuckerberg kan bellen en zeggen van hé, hey, uh, er zijn een paar ontevreden burgers hier, euh, We gaan het zo meteen over Twitter hebben. Schijnbaar kan Dat oh, het, het is heel plaatselijk, <laughs> hè Dat er uh, dus toch uh, iets boven uh, zijn ja, pet ja. is. <laughs> ja. Moet je eens ja, ja. uitleggen, ook aan Elon Musk, waar ja, allemaal ja, ja. lol ligt? Hey, Elon, er zijn hier een paar mensen en hun deur is ja. dichtgemetseld door de overheid. En die worden boos. En uh, nou wil ik graag dat jij die even door was <laughs> afgeschopt. <laughs> ja, dat kost je 4 miljoen. Ja, ja. <laughs> nee, maar je hebt in Nederland, ik, ik weet het, want ik ben er toevallig geweest. Uh... Vanwege mijn werk. Uh, allemaal uh, gewoon enorme gebouwen. En dan zit de politie de hele dag achter de computer. op het internet. te speuren. Ja. Dus, uh, nou, ik heb ze niet zien doen hoor. Ik moest die mensen het eten geven. Maar het is, uh, het is gebeurd. Oké, okay, maar dan kun je dus wel zonder uh, autoriem rondrijden. Daar rust. Oh, daar heb ik niet naar gekeken. Maar de... nee. We <laughs> hebben ze geen tijd meer. Het, voor. Zal vast wel, het zal vast wel. Want inderdaad, ik kijk bij, bij de politie werkt alles op. Uh, uh, ze gaan dan een bepaalde regel handhaven dus één dag gaan ze alleen maar op gordels controleren uh. de andere dag gaan ze alleen maar op uh, bellen tijdens het rijden controleren en, uh, ja. ik heb hier ik trouwens een toevallig... bericht op land. Ja. En, en dat is denk ik ook uh, de, de reden dat die uh, nazaten van de slaven de, dat die het wel kunnen vergeten hier want uh, Rutte zegt toe Oekraïne in 2023 te steunen met 2,5 miljard euro Ah. En dan zet hij erbij, jullie kunnen op ons rekenen. <laughs> ah. Dus uh, ja. Rut is, Ruud is omgekocht door. Uh, ja, het zal voor het de gewone Oekraïners waarschijnlijk niet, niet uitmaken. Het zal niet, het zal niet, maar wie zal, wie zal Rut omgekocht hebben? Is het uh, Ellie Burton? Is het uh, Lockheed Martin? Is het, ja, uh... <laughs> ik denk wel dat die Surinamers hier gewoon iets van moeten proberen te leren. Ja, ja, ja, hoe, je, ja, ja. hoe je iemand omkoopt, want het is natuurlijk uh, prutswerk, yeah, als je het vergelijkt met... Uh... Alleen maar een beetje boos te zijn, is niet genoeg. <laughs> ja. Ja. Ja. Maar goed, ja, deze pvd burgemeester heeft uh, ambitieuze plannen. Uh, ja. Maar misschien dat het een soort uh, pilot is, dat ze gaan kijken van oké... Okay, we kiezen één gemeente uit, of we hebben een aantal gemeentes. En daar gaan we dan monitoren op uh, boze burgers, weet je wel? Dat is dan een testcase, weet je wel? Dan uh, ik denk dat misschien dit, uh, dit het verhaal zou kunnen zijn. Van die VVD-burgemeester. Ja, vind ik. Ik, heb, ik heb het idee dat het hele social media-toestand toch een verloren zaak is voor ze. Ondanks dat ze nou lijken dat met, met die Twitter-files, blijkt ook dat, ze, ja, dat de FBI er gewoon. Aardig de vinger in de pap had. En dat. Ze... Gaan we het zo over hebben? En dat zelfs Twitter een van de <laughs> ja. moeilijkere cases was, dus de rest is nog makkelijker geweest. Maar ik denk toch dat je kunt zoveel verschillen, Je kunt Mastodon-servers hebben, je kunt Telegram-groepjes hebben, je kunt WhatsApp-groepjes hebben. Mm -hmm. Er is gewoon zo'n wildgroei, dat is niet voor ze te, te doen. Die kunnen ze niet allemaal om blijven kopen. Uh, nee. Wat ze bij Twitter duidelijk wel deden, want ze, ze hadden gewoon een hele hoop miljoen om de kosten van de compliance te, te vergoeden. Ja, uh, uh, uh. ja goed, elk media platform wordt ook elke keer minder populair als je het ja. doet en dan gaan de mensen, er mensen gaan ze gewoon massaal weg ja. ja, want hier is geen kloot meer aan, je kunt hier niks meer doen dus dan ben je weg ja, het is eigenlijk ja. ook een verdienmodel je kunt zat ik wel eens aan te denken, zou je daar als je, als je zegt van ik wil geld verdienen aan de, deze klerenzooi uh, wat je dan doet is, een, is een, uh, een medium oprichten en als het dan populair wordt en, en je maakt het, het liefst maak je het nog uh, uh, met aandeelhouders. Uh, want dan kan je gewoon uh, sell-out doen. Dus je, je, je doet er niet moeilijk over. Als ze naar je toe komen van: uh, Ja, uh, we willen jou opkopen. Dan zeg je gewoon: uh, Ja, graag. En daarna begin je gewoon weer een nieuwe. En die ga je ook een beetje zoals zo Rockefeller behandelde: Rockefeller gewoon ja, een nieuwe olieraffinaderij. Nou, je verkoopt hem en je bouwt weer een nieuwe. En je verkoopt en je bouwt weer een nieuwe. Tot die gewoon geen geld meer heeft. En uh, ik dacht, uh, misschien is dat mm. ook een idee, uh, om gewoon de, die hele... Ja, het is jammer dat er niemand luistert naar Vrij Radio. <laughs> anders had ik al lang voorgesteld om, uh, <laughs> om Vax fans te promoten op Vrij Radio. En uh, wil, uh, ik, ik geloof dat influencers kregen 65.000 oh, ja. euro. En dan nou gewoon een uh, pijplijn bouwen. bouwen. Daarna, dan laat je het gewoon droppen. En dan zeggen we, nou, succes ermee. Hup, bouw je weer een nieuwe. Ja maar, de, de, maar, ja, maar je kunt ook gewoon zeggen van dat je een niche bent, dat je zeg maar de, de, de vaccinbereidheid onder de libertariërs wil <laughs> hoog. Ja, ja. ja, die zijn heel moeilijk ja, ja. te bereiken, die luisteren alleen maar naar ons. <laughs> ja, precies <laughs> inderdaad. <En> dan, <laughs> uh... ja. God, zou me ook gewoon rijk kunnen zijn. Nee, maar, als je zo'n pijplijn bouwt, <laughs> het zijn altijd leuke dingen als je tegelijkertijd geld aan verdient en, uh, en je de, de vijand helemaal leegzuigt, zeg maar. Een soort uh, ja, Vietnamachtig toestand. Dus als jij inderdaad een uh, nou, ik kan het uit ethische overwegingen niet doen. Want als je de overheid leegzuigt, zuig je eigenlijk de belastingbetaler, ja, de belastingsslaaf. Nee, je leeg. haalt je eigen. Niemand, be niemand betaalt. Nee, je de bent slachtoffer de de, de, van de overheid, dus je krijgt schadevergoeding terug, zeg ik dan altijd. Ja, maar dan zou ik eigenlijk zeggen van. een redelijk bedrag is wat ik normaal gesproken gewoon verdiend zou hebben. met mijn nou. capaciteiten, weet je wel. Als ik een miljard er binnenhaal, ja, dat zou ik in mijn hey, leven nog wel. nog geen zorgen hebben, over een miljard zo. binnenhalen. Ik heb het idee dat je nou iets te hard gaat. Hè. Ja, maar goed, 65.000 euro, dat is een redelijke compensatie voor een aantal jaren belasting betalen. Ja. Vind ik ook. Ja. En dan kan, je, dan kan je dat gerust dan je een eigen paar eigen keer doen. Met je met je met al, als je alle schade goed bij elkaar optelt, dan, uh, dan kan je dat ja. gerust een paar keer doen. Ja, punt alleen, moet er wel uit anderemans zakken weer komen. Dus ja. ja. ja. ja. ja. ja. Ja, goed, ja, maar het hele doel is uiteindelijk om uh, het, het helemaal zinloos te maken. Kijk, wat er natuurlijk bij, bij ja, Rockefeller gebeurde, ja. is dat hij op een gegeven moment uh, zijn handen in de lucht gooide: van uh, ja, uh, ik koop naar raffinaderijen die niet, eens, die niet eens werken meer. Uh, go, go, dus je, je gaat daar... De... Ja, daar is iets zelf voor gekomen. Ik heb geen <laughs> nee, medelijden met die man. <laughs> Daarom moet je ook geen medelijden hebben met, met dit soort partijen: dat je ze in feite uh, ja. Volgens mij werkt het de goede kant op. Je bouwt een, een platform op maar je moet, ja, en je moet ook mogelijk maken dat mensen heel snel kunnen migreren. Eigenlijk moet je een platform hebben waarvan waar je gewoon heel makkelijk kan migreren naar een ander platform met een druk op de knop. Wat op zich ook wel weer moeilijk maken om het dan te verkopen denk ik, want dan weten ze ook wel dat, euh, euh, dat iedereen zo weg is. <hijntilfeerde> Maar ik zat al. Even... wat stop jij eigenlijk in je mond? Want het was heel groot, was het? Wat, wat was het? Oh, Zelfs, oh dit is een soort kaas. Een soort kaas is dit. Kaas? Ja, een soort Heeft sambal dat brood? Nee, dat is een so soort sambal kaas. Uh, sambal sambal mozzarella. Oh, sambal. Ja. niet de saitauer. Maar het was gewoon een, een, een, een plakje, zeg maar. Ik, ik hoop dat Peter nog maar doorloopt, want uh, <laughs> die is wel even bezig met kauwen. Zo, het, het was zo een mooi. heel dun plakje, dus het is oh. ook zo weg. Ja, heel dun gesneden. Jongen, jongen. Nou, uh, nou, dit weten we wel, hè? Oh, wat is dit dan ook weer? Uh, ja, nou, die vvd burgemeester Ik ben hier de baas, zegt hij nog. Ja. Oh ja, ik ben hier de baas. De ongekozen. Niemand heeft jou gekozen. Ja, maar dan voel je. <laughs> nee, maar als, als ongekozen denk ik dat je jezelf nog meer vijven voelt. Ja, hè, maar ja. de, dan kan je ook niet weggestemd worden, toch? Ik heb, de, ik heb de koningse lul gewoon in mijn mond gehad. Daarom zit ik hier, ja. Ja, de, de, de, ja. de, de eerste LP-burgemeester uh, moet nog uh, worden geïnstalleerd, hè? Of niet? Ja, uh, uh. Als hij geen bezwaar heeft tegen pijpen, dan... Uh, ja. Nee, ja, hoe word je burgemeester in godsnaam? Ik bedoel, uh, <laughs> ja, mijn vraag is ja, dus dan, dan moet je gewoon likken, weet je wel. Ja. Henk, Henk Westbroek werd er niet. So, yeah. Terwijl de bevolking van Utrecht. die, die droeg hem op handen. Die, nee. ja, die, werd het, die werd het gewoon niet. nee, werd het of van Zanen, geloof ik. Die nou alweer weg is. Die is naar Eindhoven gegaan, toch? Of niet? Weet ik niet. Ja, die reist het hele land door. Ja. Vol, de, volgens mij die van Zanen het hele politiekorps knielen. bij uh, een uh, Black Lives Matter-demo. Uh, uh, uh, uh, ja. Uh. Uh, ja, ik heb nog een keer een handje geschud. toen als LP daar gingen. Uh, we wilden daar uh, ondersteuningsverklaringen ah. halen. Ik weet niet of hij ook uh, voor ons ondertekend heeft. Ik denk het niet. Maar uh, hij, hij zat de hele tijd wel te zeggen, ik sta sympathiek tegenover jullie. Dat, dat soort dingen zat hij te zeggen. Mm. Ja, ik denk, ach het lijkt wel of je mij een koelkast komt verkopen. Mm. Ja. Weet je nog wat? <laughs> die... Eentje, weet je wel. <laughs> hoe heet die, Bella nou die Bella, die uh, op het... Uh op het uh, klein in Kiev... stond Yenne. Guy Verhofstadt. Ja, Guy Verhofstadt. Die ja. had ooit een libertarische prijs gewonnen. Want uh, ja, hij voelde zich zo verbonden... Ja, ja, met ja, libertarische ja, ja. boodschappen... enzovoort. En, uh, en uh, yeah, right. ja, je moet daar... heel erg voorzichtig mee zijn. Want ze ruiken gewoon de, het enthousiasme... de wanhoop. Of de, ze ruiken iets van... Oh, hier zit een hoop energie in van mensen... die, die, geen, die geen platform hebben... Ik had het idee dat hij echt... als, als uh, Geen idee dat, dat... Volgens mij luisterde hij ook niet eens wie we waren. Dat hij gewoon... Oh, je was erbij of zo? Een of? beetje popiopie kwam doen. Ja, ik was erbij met Rick. Hmm. We stonden daar ondersteuningsverklaring het uh... Te werven voor de LP. Hmm. En toen uh, kwam hij gewoon even erbij staan. En uh, oh, wat goed dat jullie doen. Jullie zijn wij ik, ik ben ook zo voor democratie. <laughs> en uh, ja, heel goed dat jullie hier staan. En, en uh, een handje gegeven. En uh, toen zei ik nog tegen Rick: wie is dat? De oudste burgemeester, ...zeg Rick. <laughs> oh, oké. <okay. laughs> hij, hij is een ongekozen burgemeester. En hij is heel erg voor democratie. Ja, het is, uh, is gewoon een popiopie praatje hmm. te doen, weet je wel. Ah, ja. ja, goed. Ik kwam even voorbij. En, nou. uh, Frank uh, Smits. Die, uh, nou, dit is dus wat er mis is in het land. Uh, Frank Smits heeft heel veel geld gestoken natuurlijk. En veel tijd en passie. In zijn uh, dromedaris melkerij. Ja, er zal vraag voor zijn, denk ik. Anders was het er niet. En, uh, maar ja, vanaf 2024 mag je dat niet meer doen. Zo'n zo leuk ja. niche marktje natuurlijk. Ik heb ook... Uh... Kamelenmelk kocht ik. Dus er zijn, in Nederland meerdere... ...zijn er ja, ook een uh, paar kamelen... ...waar je kamelenmelk kan kopen. En dat schijnt heel ja, uh, veel op moedermelk te lijken. Maar... Uh, uh, ...nou ja, hier is uh, iemand... Uh, ...die melkt honderd zeg ...maar van 2024... ...hup, verboten. <laughs> en, uh, ja, Maar hij moet gewoon zorgen dat er een beeld bij komt... ...want er staat... ...er dreigt een verbod op het houden van eenbultige kamelen. Uh, dat is dan... Een, een ...dus... Daar zitten gewoon aan het aantal bulten. Maar goed dat het in dit ja. land een beetje geregeld is, want anders zou je echt chaos krijgen. Ja, inderdaad. <laughs> dit is. Uh... Ja, ik had laatst op uh, Toastmasters en toen uh, had ik ook zo'n praatje. En toen uh, was er iemand die zei van: ja, uh... ja bedankt. Uh, ja. Dat, uh, dat er. Uh, <laughs> uh, ja. Die, die sprak over iemand die uh, met illegale dingen zijn geld verdiende. En ik moest daar commentaar op geven. Dus ik had zoiets van: ja, hey, is en melk is al illegaal in het land. Dus uh, ik, ik wil dan weten wat het dan is. Hè, illegale dingen. Alleen zeggen illegale dingen dat is onvoldoende. Je moet echt, echt wel dan weten of het iets uh, immoreels is. Uh. Dit is een leuk stukje. Hier, uh, sinds juli is zijn toekomst onzeker. Toen bleek namelijk dat de dromedaris ontbreekt... op de huis- en hobbydierenlijst die de overheid vanaf 2024 wil invoeren. Daar staan alle dieren die als huisdier mogen worden gehouden. Hond, kat, konijn, varken en rund bijvoorbeeld. En rund de kameel Mag met twee rund als bulten. huisdier houden? Ja, Kenne, maar, maar ook de kameel met twee bulten. De lama en de alpaca. Maar de dromedaris... Daarover is het adviescollege dat de huisdierenlijst opstelt onvoorbiddelijk. Dit soort zou onvoldoende gedomesticeerd zijn. Die ene beul, dat maakt het verschil. Die staat dus gelijk aan, aan, aan de leeuw en de komodo en de komodofaraan en de, en de krokodil en dat soort dingen. En bij jou? Dus... Ja, het is eigenlijk dus een, een soort lama, sabeltandtiger een geworden... Nou, met die ene bulten. Ja, dat ja, is... Ja, ja. Oh man. Maar uh, ik bedoel, dit is wel grappig... want die dieren die worden gewoon gebruikt... gewoon als... als uh, uh, voor mensen in, in andere landen weliswaar. Maar uh, weet je wel, kijk... Ik denk dat die man voor uh, dit lijstje opstelt... Uh, voor wat... Uh, tegen een bepaalde beloning... wel op andere gedachten gebracht kan worden... Over het feit of dat bier, ja, ze bier zijn wel of niet gedomiciteerd dus ja, we we is, ja, is. Ja, maar dat ja, ja. is een beetje op dan. Als ze onverbiddelijk zijn. is het boven de 1000 euro, denk ik. Ja, oh, oh. onverbiddelijk is duur. Ja. <laughs> <laughs> Zo'n tarief is onverbiddelijk. Zo'n prijs naast. Hoeveel dat dan is. <laughs> hey, hij levert ook voor uh, kinderfeestjes uh, uh, warme show camel. Camel. Show -kamel. Hey. Snap je? Ja. <laughs> ik vind het wel mooi gevonden. Show ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> maar je zat nog net in een toastmassasverhaal? Ja, oh. ah, nee, uh... ik zat daar dus. Die, die persoon die gaf een mm -hmm. presentatie en die zei: ja, deze, deze dame die haar vader verdiende geld met illegal activities. En, en voor mij is mm -hmm. het dan gelijk, dat, dan, houd, dan begint mijn brein gelijk van: ja, wat voor illegal activities? Want, want ja, ja. Het, het, ja, dat kan zijn uh, humor naar, maar dat kan ook zijn. Uh, dromedaris en melken. En, en ja. onder illegal activities valt gewoon, vallen de gekste dingen. Gewoon, en ook gewoon voedsel verbouwen valt nou onder illegal activities. Ja, dat je steef je echt een pure steefje Ja, gewoon koeien houden. Het, gewoon het, gewoon het, koeien houden, boden, dat ja. is een illegal activity geworden. Omdat je dan uh, via nitraten en bla bla bla. Dus het... het, ja. het, het dit, is, dit is trouwens een heel mooi verhaal ja. hoor, want... Uh, <laughs> nou, weer onderbroken in je verhaal. <laughs> de, <laughs> maar je verhaal ja, is af, ja. Peter... Ja. Okay. Maar uh, dit is. Uh... Ja, sinds de huisdierenlijst bekend is, doen zoon en vader Smits verwoede pogingen om tot een herbeoordeling van de dromedaris te komen. Tot nu toe zonder succes. Marcel Smits van Ambtenaren en Landbouwminister Piet Adema krijgen we steeds te horen dat ze hier niet zomaar van af kunnen wijken. Ze baseren zich op het oordeel van de deskundigen. Van Hallo, deskundigen de daar houdt alles op. Oh, die moeten omgekocht worden. Uh, uh, Caroline Carolien van der Plas stelde onlangs vragen over de drommedaris-kwestie. Ja, het is feit echt, dat het is echt kwestie, sommige, sommige van... De drommedaris-kwestie. Het dossier... Dr ja. Is er al een dossier drommedaris? Kennelijk, ja. <laughs> kennelijk. Kenne. Ja, zeg niet dat er niks gebeurt in het land. Maar um, even... Je wordt aan alle kanten beschermd. Ja, jullie, denken in Oekraïne, <laughs> jullie denken in Oekraïne dat jullie een probleem hebt, maar, uh, <laughs> wij hebben. Maar jullie hebben geen drommedares kwestie. Dus ja, <laughs> Ik <laughs> <hums> <Ja>, bedoel. Nou <laughs> ja, goed, in any anyway, uh, <laughs> Het feit dat sommige van deze dieren tam zijn en gewend zijn aan mensen, betekent niet dat er sprake is van een gedomesticeerde diersoort, antwoordde Adema toen... <laughs> Ik volg het advies van de college en plaats deze dieren dus niet op de lijst. <laughs> ja, maar katten zijn ook niet altijd gedomesticeerd. Dat ze gewoon Precies, in de natuur. Ja. En, nou ja, ja, ja Met alle katten. Katten al staan wel op de zo, lijst, maar wat... zijn niet altijd tam. dus omgekeerd. Ja. En je hebt ook valse honden. Het is met iedere, iedere diersoort zo. Met mensen ook, denk ik. <laughs> ja, maar runderen staan er ook al. Jaren. Kijk, runderen, ja, kijk gedomesticeerd is ook niet helemaal uh, hetzelfde als tam, hè? Ja, ja. Ik bedoel, uh, nou ja, goed. Dan moet je eerst een ambtenaar omkopen, dan zijn ze. <laughs> ja. Oh man, man, man. Ja, nou ja, ja. Het is zo'n. Oké, okay, hier staat, maar ter verdediging, is dan, wat, wat dat brengen ze dan in? de, de uh, Dromedaars die aan weinig water gewend zijn, passen niet zoveel. Hun droge keutels zorgen voor relatief weinig stikstof. Ja. <laughs> Dus we, we kunnen beter al die runderen dan vervangen door drommedaars <laughs> ja. ja goed ik, ik ben er wel klaar mee Volgende. Ja, volgens mij ging ik nou naar het blokje klimaatgek klimaatgekse doen. ja en hoe wil build roads, hè? Ja, ja, ja. oh ja eerst wat ja. hoe wil build roads ja, ja verwarmde fietspaden. ik weet niet of je wel eens overheen gereden hebt maar uh, dat zijn die dingen met al die gaten in de weg, dus? Ja. Ja, ja dit is dus een mooie. Dat, uh, dit is, uh, hebben ze een verwarmd fietspad bedacht. En ze hadden eerder zo'n zo fietspad met zonnepanelen erop. Hè? Dat zijn allemaal van die, van die ingenieursprojecten. Ja. Die, die gewoon bij voorbaat gewoon verloren zaak zijn. Het is alleen een subsidie binnenhalen en daarna stort het in elkaar. Van die, van die mensen die... Ja, die milieufiguren zijn natuurlijk altijd al helemaal van de realiteit gescheiden. Gewoon helemaal los van elke ja, natuurwetten. En uh, nou. ja, die gaan dan een, een, een fietspad bouwen met zonnepanelen... of een, of een, een dansvloer met een energieopwekking van drie nanojoule. Uh, en hier wordt dan een verwarmd <lacht> fietspad uh, aangelegd. En uh, ja, er zitten er nou dus, nou zit, uh, dus tegen de, de strenge vorst. Dat is ook wel mooi met die global warming natuurlijk. Weet je, uh, ja, dus strenge vorst en het is gelijk verrot. Want uh, ja, ze hadden waarschijnlijk geen rekening gehouden met strenge vorst. Omdat, uh, ja, er gebeurt niet meer strenge vorst. Hè. Dat, is, uh, dat is van het verleden, strenge vorst. <lacht> dus uh, nou ja, er is dus tussen Poeldijk en Den Haag, dat is mee geëxperimenteerd. Maar uh, ja, het bleek niet te werken. Dus. Uh... Ja, ze moeten nou weer over de weg fietsen en de energieopwekking nou, wordt ja, de... dan gedaan door auto's door de wrijving van autobanden wordt energie opgewekt waarmee het water in de buiden verwarmd wordt vorige week tijdens de flinke voorkomst het systeem pas echt goed getest worden ja dat is ook mm, dat daarvoor niet eens getest ofzo ja het is natuurlijk moeilijk die als, je, even... als het buiten niet vriest dan kan je die testen dat kan ik me voorstellen hm. ik denk dat Mercedes daar heel anders over denkt of een andere auto uh... ja die zou dat niet aanbieden denk ik die beginnen daar überhaupt niet aan uh... Maar er staat ook een zonnefietspad. Hmm. Het eerste verwarmde fietspad in Nederland werd in 2017 in Ede geopend. Het pad bestaat voor een deel uit zonnepanelen. Ook dit verwarmde fietspad gaf problemen. De zonnepanelen op het wegdek werden veel te glad bij neerslag. Dus die werden extra glad. Dus. Een deel van het fietspad werd in 2020 <laughs> tijdelijk afgesloten. De sliplagen op de zonnepanelen sleet sneller dan verwacht en moest worden vervangen. Het is één groot drama. Dit, ja, eigenlijk het hele ingenieursberoep is gewoon... Uh, gewoon ter grond gegaan, heb ik het idee. Iedereen is zo naar subsidie aan het hengelen... voor de bullshit bingo-woorden van, van Larry Fink en BlackRock geld, dat ze gewoon niet meer nadenken over natuurwetten. Dat is echt een uh, mm -hmm. tweede plan gekomen. Net zoals als Hitler eigenlijk, hij he, had het ook. Uh, die triomf des willes, had hij het over. He. Dat was de wil die overwon alles. En, en als er dan een economenkamer die zei: van ja, maar dat kan helemaal niet, of dat gaat helemaal mis, dan zei hij: de triomf des Willes. Dus uh, de, die wil, als je maar wil had, waarom een Willes is een weg. Dan, dan ram je gewoon door alles heen. De economische wetten, natuurwetten, maakt allemaal niet uit. Allemaal moet allemaal wijken. Maar ja, jullie wonen uh, ja. toch uh, in de buurt van Utrecht, toch? Ja, nee. ja. ja. Nou, jullie hebben tenminste nog een, een rechtboogfietspad hier. <laughs> oh god, ja, die heb je overal volgens mij, hoor. Nou, hier heb ik nog niet gezien. <laughs> nou, we hebben hebt al bijna weggesleten, maar. Ja. 700, het is 570 meter lang. De bedenker van het fietspad hoopt dat mensen die oh, er overheen oh, fietsen... Oh, een oh, Oh, ik was even in de war met een uh, zebrapad. Oh, nee. Uh... nee. Oh, hebben jullie dat ook? Ja, dit, dat, dat heb je overal. Nee, zebrafietspad. Ik heb het nooit, uh, ben het nooit tegengekomen. Maar... Oh. Nou, hier staat het bedenker van het fietspad hoopt dat mensen die er overheen fietsen... nu sneller het gesprek over LHBTQ-plussers beginnen... Oh, je, hebt dus uh -oh. je hebt dus 500 meter. Dus, dus dat uh, hangt vanaf hoe snel je fietst. Ja, ja, ja goed. Dan, ja. ja, ben je zo overheen. Ja. Ja, hoe lang kun je erover houden? Over, uh... Ik denk dat de meeste mensen er hoofdschuddend overheen gaan. Net als zo'n zebrapad. Uh, ja. Het is het uh, langste regenboogfietspad ter wereld. Wauw. Student Elias van 22 is de bedenker. Hij mag trots zijn op zichzelf. Ja. Ja. ja. Maar goed, ja. Um, maar trouwens, het in is gevallen eigenlijk. Hè? Of ja. <laughs> Ik had nog wel aan toevoegen. Dat, uh, dat was ook zo dat die, uh, de, de reden dat de, de nazi's dus geen atoombom kregen was. Omdat uh, uh, de, de, de, de, ze waren zeg maar, in de hoofdsteden, van de van, van het wetenschapsministerie, uh, waren ze dus tegen de theorieën van Einstein. Dus die wetenschappers moesten dus... Uh, ja, die mochten dus ja, geen eind zijn. Ja. ja, maar ze ja, waren maar uh, ze hielden, ze, ze, hadden het, ze waren er wel mee bezig. toch? En er was toch ook zo'n uh, wetenschapper die uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, naar Amerika was gegaan. Uh, Werner von Braun. Maar dat je, Ja, Oppenheimer had je... Ja, ik had dat... Oppenheimer ook. Ja, Oppenheimer was Maar wacht even, was dat wel een ex-Natie? Weet ik niet, zeker. Nee, nee, ik verhaal ook nu weer dingen door elkaar. Oh. Nee, nou, je had operatie paperclip, daar heb je het over. Ja, maar er was ja. ook een nazi, een, een nazi die werkte wel aan de bom voor de, uh, um, of een Duitser werkte wel aan de bom voor de nazi's, maar ja, die beweerde achteraf een beetje dat hij het gesaboteerd had, geloof ik. Of dat hij ja. niet zo hard zijn best gedaan had. Mm -hmm. Ja, dat zou ik ook zeggen. Je <laughs> <laughs> <Die> wil toch <laughs> verder leven. Ja. Het schijn reclame <laughs> toch? Dat je zegt van je uh, moet een uh, beetje praktisch uh, zijn, kijken hoe de wind waait. <laughs> <Ja. laughs> Ik geloof dat ze heimelijk wel, uh, dus de theorieën van Einstein wel uh, uh, aanhingen, maar ja, ze mochten dat niet openlijk laten blijken aan hun superieuren. En uh, ja. En die, die, als ze dat dan toch deden, dan zeiden die nee, nee, nee dat kan niet, want dat is uh, jodenwetenschap of nou, zo. Ik vind dat, dat een dat beetje niet. ik vind dat wel dom, want die, uh, die, die, die uh, in de uh, sovjet unie gingen ze gewoon zeggen van, uh, nou ja, de telefoon is gewoon uitgevonden door, uh, en dan gingen ze dan uh, uh, hun eigen... Uh... Ja, en ze hadden ook zo'n uh, Lysen uh, uh, Lysenko, of zoiets, die had gezegd, nee, nou, de DNA daar klopt niks van, het zit zo in elkaar. En daar bleven ze ook uh, voet bij stuk houden, het was uh, allemaal kapitalistische onzin, mm -hmm. die, uh, die DNA-theorie. Oh. Oh, oh, oh. Oh, dat deden ze dan weer niet er wordt vaak als voorbeeld dat aangehaald ik, ja. dat, is in, dat, dat je een hele, hele regio had waar ze gewoon botweg in iets geloofden dat niet waar was omdat het politiek uh, hij had het politiek gemaakt ook hij had eigenlijk gezegd van ja die, uh, uh, dat DNA dat is, dat is kapitalistisch zeg maar dat is, uh, wij, wij, uh, wij moeten communisten die geloven daar niet in want het ja, een soort uh, predestinatie had er wel een filosofisch verhaal bij. En daar waren ze allemaal mee gegaan. En iedereen leerde dan ook het lizenko Dus het is wel interessant dat je ziet ook dat die wetenschap gewoon helemaal de fouten in kan gaan als er maar genoeg voldoende politieke druk op zit. En uh, ja, dat zie je ja. nu ook weer met de believende experts. Dat uh, ja, als, je, als je als iedereen in de experts gelooft en niemand mag van de experts afwijzen, dan moet je gewoon een paar experts kopen. En, uh, en uh, iedereen gewoon. Uh, kapot maken die uh, daar niet in gelooft ja, mm -mm. hij was toch die gast van uh, Wit-Rusland die, uh, ja, die zei ja, het is maar een griepje en die <laughs> werd ook belachelijk gemaakt ja. en, en dan en, ja uh, dat is een, een dictator die dat roept en, uh, Bolsonaro ook geloof ik en, uh... maar je hebt het ook weer over bij kritiek op de rela relativiteitstheorie want ja die is nou helemaal heilig verklaard de relativiteitstheorie want de uh, grote Einstein ter terwijl zijn vrouw die heeft er grotendeels aan meegewerkt maar die nooit credits gekregen. Maar de... Dat de uh, wat was het nou? Er was geloof ik een Israëlische geleerde. Die had, die had wat kritiekpunten gevonden... bij de relativiteitstheorie. Die is helemaal gefilified. Ge, ge, noem dat? Uh, hmm. Zwart gemaakt. Ja, het uh, punt is natuurlijk... Dat, dat hij uh, dat, uh, dat geloof ik, tegen zelfmoord aan. Het is, is nog steeds een probleem ja. dat als jij... Als je kijkt naar de algemene relativiteitstheorie... in ieder geval die je geeft... Een verklaring voor hele zware dingen. Voor sterren, zwarte gaten enzovoort. Ja. En dan heb je de kwantummechanica die verklaart voor hele kleine lichte dingen. Zoals elektronen en neutronen enzovoort. Maar er is nog steeds het probleem dat, dat, die, dat, je, ja, dat je eigenlijk moet zeggen van oh is het heel zwaar? Nou dan moet ik dit gebruiken. Is het heel licht? Nou dan moet ik dit gebruiken. En en dat, dat, ja. dat is natuurlijk niet geunificeerd. Het, is niet, uh, dat je, ja, het moet eigenlijk één principe zijn, is het idee. Ja. En als, als ze ook nog zeggen, ja, de, de, het heelal komt uit een soort oerexplosie terecht, want het beweegt nu allemaal van elkaar af en uiteindelijk ja. zat het allemaal op elkaar. Dan was het en heel klein en ja. heel zwaar. En dat, dan moet je dus en de kwantummechanica uh, gebruiken en je moet de relativiteitstegen gebruiken. En die, die twee zijn niet ja. met elkaar in overeenstemming te brengen. Dus daar is iets, daar, daar is iets fout. Er, er, het, het kan niet zo zijn dat beide uh, correct zijn. Maar met beide kun je hele goede uh, voorspellingen over de realiteit doen. Dus ja, het uh, is een beetje de vraag hoe, wat, wat nou echt de realiteit is. Uh. Ja. Ik weet zelf ook niet meer precies wat het was. Hoor. Dus de, ik heb het een keer gehoord. dat. Uh... Dat er nogal discussie was over relativiteitstheorie. ik ben geen expert. In de algemene relativiteitstheorie. En, de, relativiteitstheorie. Ja. en de, ja, de speciale relativiteitstheorie. Ik denk dat het ook wel aardig bewezen is. algemene relativiteitstheorie. Daar heeft hij natuurlijk op een gegeven moment zo'n schommelconstante ingevoerd. Want uit zijn vergelijking zou blijken dat het heelal aan het uitdijen was. En toen, uh, toen zei hij, ja dat kan niet, want toen de tijd was het idee van het heelal is statisch. En toen heeft hij er een constante ingevoerd. En, en dat kan op zich wel, als je een integraal neemt, dan, kan je, dan zijn er verschillende oplossingen voor. Met verschillende constanten, want als je een constante differentieert, valt die weg. Dus ja, er kunnen verschillende constanten bij zitten. En... Uh, hij had daar dan een schoemelconstante bij gedaan om het statisch te maken. En toen later bleek met Hubble telescope, Space Telescoop. of de Hubble. Uh, niet de, de telescoop die naar Hubble genoemd is, maar Hubble zelf. dat het heelal werkelijk aan het uitdijen was. En toen, uh, toen uh, zei Einstein. ja, dat is de grootste fout van mijn leven. want als ik toen niet die schoemelconstante erin had gegooid. had ik kunnen voorspellen dat het heelal zou uitdijen. had ik een prachtige voorspelling gehad die later waar zou zijn gebleken, op theoretische gronden. Aha. En. Uh, dus toen is die schumel eruit gehaald, maar nou later, recentelijk is die er weer ingegooid, want het heelal lijkt niet alleen uit te breiden, het lijkt versneld uit te breiden dus dan moet je die schumel er weer inbrengen met een negatieve uh, waarde om hem, uh, om hem te laten expanderen, dit terzijde dit is heel erg okay. afgedwaald van de, waar het oorspronkelijk om ging daar ze melken <laughs> ja, ja, ja, ja. Nee, we, we waren al bij mm. de fietspaden, we waren toch oh ja, uh, donker, uh, ja. ja. Ik nou, trouwens, nu... hebben jullie dat nog oh, meegemaakt? Oh. Ik zag het niet bij de berichten staan, maar uh, die, die Tucker Castle, die had ja. uh, gesuggereerd dat uh, Kennedy door de CIA was vermoord. Ja, oh, inderdaad kennen kennedy verhaal. Ja, daar... vond ik wel interessant, want, want hij zegt, hij heeft dus iemand in contact gehad die de ongeredacteerde documenten kent, die bekend is met die uh, documenten, en die zegt, ja, het is inderdaad de CIA die dat gedaan heeft. Want het hele verhaal is natuurlijk dat ze willen nog steeds niet alle documenten vrijgeven, terwijl iedereen al dood is. Dus je kan niet meer, het kan niet meer zo zijn dat je een geheim agent in gevaar brengt. Ja, ze moesten het ook doen. Hè? Ja, Op een bepaalde tijd was ze verstreken. Ze moesten het. Ze moesten het ook uh, het gelap, moest, inderdaad. Ja. En die is aan een laars gelapt door alle presidenten eigenlijk. En eigenlijk het enige wat je je kan voorstellen... Dat, er, dat, dat ze nog tegenhoudt om dat te publiceren... dat is niet dat er een agent ergens in... in uh, omdat iedereen al dood is... De organisatie, de organisatie bestaat of, bestaat dus ja, inderdaad. Dat is het grote <laughs> probleem. Ja, dat is het probleem. En het is uh, natuurlijk gewoon uh, ja, de, de, de eigen overheid die een presidenten omlegt. Uh, dat is geen reclame. Ja. En, uh, en ik zat te denken: van wie kan dat dan zijn dat Tucker Carlson zo zeker is? Van uh, die, weet, die weet echt wel. Die heeft het gezien, die weet wat erin staat. Ik zat te denken: zou dat Trump uh, zijn? Al Trump, die zou natuurlijk zeggen, hey, Tucker, ik heb, uh, ik heb ze even ingekeken. Want dat is het eerste wat ik zou doen als ik president was. Ja, ja, dan zou ik ja, ja. toch wel even... even, even... Tucker willen. Nee, nee. Ik zou e eerst die documenten <laughs> willen inzien. Oké, okay. uh, nou ben ik president, wil ik gewoon gelijk alles zien wat, uh, wat uh, geredacteerd is. En die moon landing wil ik alles van weten. En die aliens. En... <laughs> Kom maar op. Uh, uh, uh... Dat hij dat gezien heeft, maar dat hij dacht van ja, als ik dit naar buiten ga brengen, dan uh, er zit er zelf ook een kogel door me net. Dan moet ik niet door Dallas gaan rijden in een open auto. En, uh, uh, uh, uh. en dat hij denkt: van nou, dan ga ik dan zo via Tucker Carlson spelen. Ja. Nou ja, kijk, het is... is nu ook al zo. Kijk, maar, maar het is nu al. Ik denk dat Amerika er ook meer klaar voor is. Ook, om, uh, want die FBI wordt bijvoorbeeld al helemaal niet meer vertrouwd. Nee, nee. En, en, en nou, ik denk dat niemand ook meer verbaasd is dat de uh, FBI geld gestoken heeft in, in het Twitter-verhaal. Om, om de. Om, om, om, om nee. te nou, ik. Nou... Ja, we gaan het daar zo over hebben. Oh. Maar de, persoonlijk denk ik dat er nog een heel groot deel van de Amerikanen nog wel in de overheid gelooft, hoor. Dus net als in Nederland heel veel mensen nog steeds in de overheid dat geloven. Dat kreeg de mensen dus, die dit ja. allemaal niet te uh, horen krijgen, hè? Dit, dit, uh, dat ook nog, ja. Uh, ik denk wel, nou, ik denk dat het uh, de verhouding in Amerika misschien toch... Amerika is wat groter dan in Nederland. Ja, want, want uh, grote, die, die, grote met die, die verkiezingen stemmers, was het toch hè? ook wel zo van... Uh, er was een keer een onderzoekje dat, dat de helft nou, nou ja kijk het werd ook al gewoon gezegd in die verkiezingen van ja oké er is wel fraude gepleegd, Nee, nou, eerst zei ze van er is helemaal geen fraude gepleegd, hè, CNN en, en toen was het van uh, ja in de, ah, de geval okay. in Amerika wordt het fraude gepleegd ja en toen, toen, zei, de en toen zei de CNN <laughs> van oké okay, ja nee er is wel fraude gepleegd, alleen uh, dat maakt van de uitslag niks uit, nou dus dan heb je dus de, en, en, en was dan via een poll was de helft van uh, Amerika dacht van uh, dat er fraude was gepleegd en dat het ja niet zo'n groot verschil had gemaakt. En de andere helft dacht mm. dat er fraude was gepleegd. En uh, dat was wel degelijk. Uh, dat, dat... De poll zegt alleen maar iets over de deelnemers van de poll. Dat klopt wel. Alleen, uh, ja, oké. Okay, maar er zijn verschillende polls geweest. Maar de, de, kijk, en dat en is dan zo bij de republikeinen is het dan groter dan bij de Democraten. Maar bij de Democraten was het geloof ik ook nog iets van de, 30% of zo. Iets. Toch nog, nog een groot gedeelte. Dus ja, ja. Mooi aan Amerika is inderdaad dat het wantrouwen tegen de overheid wat groter is dan in Nederland. Maar... Ja. Ik denk het wel. Kijk, maar nu zijn de verkiezingen voor de derde keer op rijden. Is er mij gefukt. Kijk, en het wordt natuurlijk elke keer denk ik ook een steetje. Kijk, het wordt natuurlijk ook gewoon mm -hmm. elke keer een stukje pittiger. <laughs> ja. Ja, want, want, nee. Kijk, want, want ze hebben daar... Ze hebben dan, je moet jezelf registreren om te stemmen, hè? En die Niet mensen... overal. Wat zeg je? Niet overal. Nou, maar op sommige plekken moet je registreren ja, om te stemmen. Ja? Ja. en dan, uh, dan, en dan uh, heb je meestal heb je iets minder dan 100 komt dan uh, echt stemmen. Nou, als je dan 98% meestal de helft, meestal de helft. Ze dus, hebben uh, Amerika is een land met een hele lage opkomst. Oké, okay, maar die, nou ja, nou, maar goed, uh, wacht even. Nee, niet, niet de helft. Het is wel meer, veel meer dan de helft van de mensen die zich laten registreren daarvan oh, dat ga... Ja, oh, precies. Maar 98% daarvan is eigenlijk al te hoog. Maar dan heb je op sommige plekken had je 103%. Oh, ja. ja, ja. <laughs> en, en, dan, ja. En, en dat kan ja. natuurlijk... Ja. Dat kan ja. gewoon ja. niet. En jou? Nee, nee, nee, nee. En, maar dat hebben ze dus nodig gehad om, uh, om de goede uitslag te krijgen voor hun. Dus dat er meer stemmen zijn dan mensen die zich geregistreerd hebben om te mogen stemmen. Ja, ja, ja. Nou, ja, dan is het... En jou? Dan is het heel erg duidelijk, snap je? Mm -hmm. en, en dan... Uh, maar zoiets moet natuurlijk ook... Uh, kijk, wat je natuurlijk krijgt is, is denk ik dat de partij die het hardste fraudeert die zal, daar, die zal uh, ook steeds extremer moeten zijn om nog gewoon een goed resultaat te halen, denk ik. Dus het wordt steeds ja, erger. Ja, ik denk dat, dat dat was ook de conclusie van uh, Dave Smit uh, in de Part of the Problem uh, podcast uh, over dit. Uh, de twitter dat... Ja, nu zijn de echte handschoenen los. Dat je eigenlijk wel gewoon, als je aan de macht komt, gelijk je concurrenten helemaal korte metten moet maken. Helemaal moet uitroeien, juridisch in de gevangenis moet gooien. En dan wordt het eigenlijk een soort derde wereldland, waarbij, waarbij dat al heel traditioneel is. Dat degene die de verkiezingen verliest, die wordt gelijk in de gevangenis gegooid door de opvolger. En die wordt van alle fraude beschuldigd enzovoort. Ja, je moet die, die geheime diensten... die moet je uh, al gelijk... Uh, helemaal uh, zuiveren. Om, om oh. dan nog... want anders heb je nog helemaal niks te vertellen. Dus je moet die en niet alleen die, die, die geheime uh, diensten... CIA, uh, kijk, de FBI ja. is, de blijkt dus ook helemaal gekorreperd. En het, het is ook nog zo dat de FBI... Ja. die doet dat natuurlijk alleen maar... omdat de CIA het niet mag doen. Ik zie Johan met zijn handen zwaaien... omdat Johan zegt, we, we gaan dit later bespreken. We gaan het zo over hebben. Ja, en de Department <laughs> of Justice heb je nog. Die is ook eruit. Ja. Maar... Alles daar gaan we het over hebben. Oh, nou, okay. Als we <laughs> daar aankomen, dan is het al helemaal behandeld. Ja, we gaan ja. de even CBS Nieuws hebben. Die hadden, even kijken hoor. Die, uh, claims uh, climate change worsens uh, uh, air turbulence. De, de, de luchtturbulentie in vliegtuigen wordt uh, ja, beïnvloed door uh, climate change. Nou ja, goed, als je hartafvallen kunt krijgen van climate change, dan... Uh, met met we, een holiday hart. Uh... Holiday <laughs> Ja, ja, ja, ja. ja dit is weer gewoon een berichtje in het uh, in het verhaal van ja flikker alles maar op climate change of ja uh, yeah, uh... we krijgen er nog, nog nou, meer hoor jongen meestal probeer ik, probeer ik het <laughs> op één te beperken maar ik heb niet altijd door wat uh, anderen er uh, voor gesteld hebben dus, uh... ik, ik heb, ik nog heb nog ook gehoord gepraat. dat je van stervende piloten dat je ook wel veel schudding kan krijgen <laughs> in zo'n vliegtuig SFW, ze willen nou ook die luchtvaartmaatschappij. We willen maar naar één piloot toe. Hè, zonder co-piloot. Uh, uh. ja, ze hebben nou zoveel vertrouwen erin. Omdat ze allemaal gevaccineerd zijn. Dan kan er eigenlijk niks meer gebeuren. Dus Heb je er maar één nodig. Uh. Nee, we hebben ook nog... Uh, 8000... Uh, bijna 8000... Uh, US... Uh, uh, yeah. Even kijken. We hebben bijna 8000 uh, schietpartijen in de VS. Die, uh, die zijn al nou opgelost. Komt allemaal door uh, climate change. Ja, dat is. Uh, ja. Oh ja, dat was die andere. Ik dacht dat we vorige week al behandeld hadden, maar het is, uh, is uh, hey. Hey. inderdaad uh, shootings komen ook door uh, door unseasonable heat. Dus uh, nou ja, dat is mooi, want het is nou, uh, tot, uh, in, dag, ja. nee, in 42 staten is, is het 20 graden onder het gemiddelde temperatuur voor dit uh, tijden van het jaar. Wordt hmm. niet Holgerie geschoten, geklouder. dus het gaat een hele hoop levens redden deze <laughs> kouholfen. <laughs> Ja, het was een record, ja. een koude record in weet ik niet hoeveel, 40 jaar ook zo. Uh, dus uh, ja. Maar nou, volgens mij hebben ze. Ik, ik durf te wedden dat ze daar net. Uh, dus in Nederland uh, had je dat toch met dat, uh, dat, uh, dat huisje of zo. In, uh, waar dan de thermometer uh, iets veranderd was of zo. Ja, ze hebben. Ze... Pa huisje. Dat is in Amerika ook sowieso. Uh, ja, de, de pagoda hut naar de Stevenson Hut of zo was het, geloof ik. Nou, in Amerika. Mm -hmm. Wat ik daar veel over gehoord heb wat er gebeurd is, is dat heel veel de bebouwing is uitgebreid. Dus een temperatuurmeting die eerst ergens in een weiland stond de temperatuur te meten. Er staan nu een heleboel huizen omheen met airconditionings die staan er gewoon in te blazen. En dat, dan mm -hmm. krijg je dus veel hogere temperatuur uh, dan, uh, ja, dan je eerst krijgt. En dan, dan lijkt het omhoog te zijn gegaan. Maar ja, ze hebben natuurlijk gewoon de data gefraudeerd, oh, ja. Dus dat is veel makkelijker om, <laughs> om daar omheen te komen. Mm -hmm. Maar nou, het is toch allemaal in Idaho, Montana en zo, waar het altijd uh, koud is om de, deze tijd van het jaar. Dus voor hun is het gewoon de winter of alle ja, andere Ja, maar het is nou ook naar Florida. Maar, ja. Het is ook, het is ook in, het, in Texas en zo is het uh, heel koud. Dus het is, mm -hmm. ze, ze denken dat er wel een uh, probleempje komt met de oogst ook weer. Ja. Oké. Okay. Oh. Mm -hmm. We zullen zien. Ja, ja, ja natuurlijk uh, weersveranderingen brengen ook weer nieuwe mogelijkheden. Dus ja. Uh... Misschien dat ze eindelijk van die mais afkomen. Ja, kijk, met dat soort onderzoeken. Ik denk dat er gewoon allemaal potjes zijn. En als je het gewoon weer. Uh, als je weer iets met climate change erin kan gooien. dan uh, is er een potje wat open gaat. Mm -hmm. Denk ik. Ja, maar ik bedoel, weersverandering is wel een feit. Dat is. Uh, daar moeten we niet uh, gek over doen. Ik bedoel, er is ook een periode geweest. dat in Engeland gewoon heel veel uh, wijnbouw was. Mm. In de Romeinse tijd en uh, op een gegeven moment werd het kouder en uh, was er geen... Uh, ja, er was een in periode de, in, de in Eng Eng Engeland. Ja. Maar wij zijn, wij zijn ook niet de klimaatontkenners. Dat zijn nee, zij. Ja, ja. Zij zeggen dat, dat pas, pas sinds dat. industrie en zo en auto's en, en dat, dat, ja, uh, dat er ja. klimaatverandering is. Wij, wij zijn juist degene die beweren dat er altijd klimaatverandering is geweest. Precies, ja. Ik bedoel, je had ook een uh, warme periode. Ja, daarvan zeggen ze inderdaad zeg zeg in, dat... die, in die e-mail discussie die naar buiten is gekomen. We have to get rid of this medieval warm period. Dat, dat, ah, uh, okay. ja, dit, dat hebben ze dat, precies, dat hebben ze toen ook gedaan met die hockeystick curve. Hebben ze die medieval warm period er ook uitgehaald? Gewist. Ja, klopt. <laughs> ja, en, en, en die hockeystick die, die, die eraan is gezet, dat was een verwachting. Die niet uitgekomen is, by the way. Uh, Michael Mann, ja. die had dat bedacht. Ja, ja. Die was aan het hoofd daarvan. Uh, uh, uh. Dus ja. Maar we gaan nog even naar die dame toe. Uh, het, het lekkere ding van vorige week. <laughs> uh... Ja, overigens uit <laughs> de trouwbouw worden, als je alle foto's opzoekt, dan, uh, dan is, het, is het ook niet zo lekker. Maar ze is een beetje... De, ze de hebben een paar hele goede foto's eruit gehaald. Uh, sorry, ik, ik, ik, ik ben, er, ik ben er weer even... Het we gaat over de Belgische... Oh, Belgische de, de EU-dame van Griekenland... Die, uh, die zakken met geld gevuld had... om iets positiefs over Qatar te zeggen. Ja. Oh! Ja. Wacht even. Maar er was toch ook iets met Qatar... Uh, dat Qatar gewaarschuwd had... dat uh, de EU moest... Uh, of is dat weer een ander verhaal? Dat is de dat, is de, de de bericht dat we nu ja. gaan behandelen. Ja, ja. Ja, Qatar waarschuwt van uh, België. Jullie moeten, Jullie moeten oppassen. Ja, dus. Ja, ik heb het idee Bij dat, deze. dat dat hele Midden-Oosten een beetje. een beetje. Uh, ja, meer middelvinger wordt richting het, uh, het Westen. Want het, was, ja. het was altijd. Ze ziet er wat schraal uit even tussendoor. Ik heb nou die foto, Eva Kali. Ja. Kaili. Ja. Ja, ik zou mijn pik ook niet eens. Oh, ik, denk, maar, ik denk ik, uh... dat, ik denk dat hij uh, wel iets van die kaas mag eten die, uh, die jongen. <laughs> ik vind het een beetje die, het schoonheid van Johan en de weer ja, dit is wel een beetje eng, uh, <laughs> eng magig. eng ja, mager. ik weet niet uh, uh, ik het is niet helemaal het zo, uh, nou, dit goed. Dit ja, het niet niet toe. Dit, dit, ja, dat is ook niet mijn woorden hoor. Niet, dit, niet toe, maar, uh, <laughs> maar ik heb het idee dat het midden Oosten het was natuurlijk eerst eerst was het allemaal van oh we rekenen onze olie in dollars af en uh, ja zo'n relatie met uh, als, als een berg Saoediërs een vliegtuig in een, in een toren vliegen in de VS dan, dan vliegen we gelijk de hele uh, de familie Bin Laden vliegen we gelijk het land uit en, uh, en we houden het hand boven het hoofd en we vallen Irak en Afghanistan binnen enzovoort en Saudi-Arabië blijft buiten bereik. het was, het was dikke, dikke maatjes altijd en en nu zie je opeens dat, mm -hmm. dat als Biden daar op bezoek gaat, dan doet hij een uh, soort visbump. En uh, ja, ze willen de telefoon niet voor hem opnemen eigenlijk, die uh, uh, MBS, Mohammed Bin Salman. En nou zie je dat Xi Jinping komt daar langs in Saudi-Arabië. Die krijgt gewoon, die wordt met straaljagers, wordt zijn vliegtuig omgeven... die, die allemaal rooksignalen van de Chinese vlag uitstralen, met... Alle egars wordt die, wordt, die, wordt die Xi Jinping er binnen gehaald. En je hebt het gewoon het idee dat er een soort ommekeer in zit. Van, uh, hoor eens, we gaan liever zaken doen met die Chinezen. Want die produceren van alles. Uh, die geven onze olie. En jullie geven ons alleen maar schuldbewijzen die we opstapelen. En die jullie op een gegeven moment besluiten te cancelen of zo. Zoals bij Rusland het geval is. <laughs> dus uh, ja, ja, daar zitten we eigenlijk niet op te wachten. Ik, ik proef een duidelijke draaiing in... Uh, in de, zeg maar, het Midden-Oosten sentiment, eh, Saudi-Arabië zeker, richting, uh, ja, ja. richting, richting ze het Westen. Ja. Ze hebben gewoon een vriendje die meer betaalt en uh, waar je gewoon meer aan hebt. Ik heb een nieuwe ja. pimp. <laughs> ook mijn idee, ja. Ja. ja. Maar wat is de negatieve impact? Die, uh, waar, waar, waar dreigen ze mee? Uh, wie is Saudi-Arabië? Oh, Qatar. Ja, ja. Ze, uh, wat was het ook weer... Het besluit om zo'n discriminerende beperking op te leggen... ...die de dialoog en samenwerking met Qatar beperkt... ...voordat het juridische proces is beëindigd... ...zal een negatief effect hebben op de regionale mondiale veiligheidssamenwerking... ...evenals op de lopende discussies over wereldwijde energiearmoede en veiligheid... ...al dus de verklaring. Ik heb het idee dat... ...het zou me niet verbazen als die, als die lui zelf die, die uh, Griekse vicevoorzitter hebben verraden... Want, want wat is er gebeurd? Ze deden op weet ik niet hoeveel adressen deze gelijktijdige inval... En, en vonden ze half miljoen, anderhalf miljoen aan cash of zo. En, de, en dat cash was in, in uh, plunje zakken uit de Qatar uh, voor, uh, meegenomen. Dan heb ik, heb ik het idee ja. dat, dat die Qataris gewoon uh, denken van... nou, dat is een kleine prijs. We, we, we verlinken ze gewoon, die gasten. Uh, Want waarschijnlijk... Hebben ze dat ook nog niet eens gedaan waar ze om gevraagd is. Want wat zij deed was één tweet uitsturen met... Uh, ja, de labor reforms in uh, Qatar zijn veelbelovend of zoiets. Uh, dus dat, dat, dat krijg je dan voor, uh, voor een miljoen aan cash of zo. En ik denk dat die Qataris iets hebben van... Uh, we zullen jou wel krijgen. Uh, ik, ik, het zou me niet... Ergens is dat natuurlijk gelekt. Iemand heeft dat, heeft dat doorgegeven. Want anders dan... Uh, Kom je daar niet achter. En dan krijg je niet zoveel invallen tegelijkertijd. Of zij heeft zelf gelopen kleppen erover. De mond voorbij gepraat. En toen... Ja, ik heb het liefste dat Qatar een corruptieonderzoek... naar het Europese parlement doet. Maar... En soms krijgen we wel eens dat idee, inderdaad. Het hele mooie is nog steeds dat Hongarije. Dat Hongarije die worden... Ja, vanwege corruptie... Hongarije wordt de subsidie onder druk gezet. En ze hebben... Ze zijn, ze zijn maar tegemoet gekomen aan de eisen van de EU. En dan uh, vlak daarna blijkt gewoon enorme corruptie in de EU. Het is, blijft, blijft mooi. Uh, uh, uh, dan komen we eigenlijk bij Twitter aan. Ja. Hey, uh, ik heb een aantal berichten. We, kun, we kunnen het gewoon in één keer allemaal samenvatten. Dus uh, ik zal ze even allemaal even de titels noemen. Uh, uh, even kijken hoor. Uh, Twitter spande samen met uh, Pentagon over, uh, wereldwijd, uh, over om wereldwijd netwerk uh, van uh, nepaccounts uh, over te beheren. Uh, Twitter heeft uh, propaganda van uh, Pentagon in het Midden-Oosten een uh, boost gegeven, blijkt uit uh, bestanden... Uh, FBI betaalde Twitter uh, 3,4 miljoen voor het uh, verwerken van verzoeken. En als uh, Kerst op de taart, uh, reageerde de FBI met het volgende nieuws. Ze ontkennen dit alles. Dat ja, is allemaal nepnieuws. Ja. Ik dacht dat ze gezegd hadden: van uh, Ja, het is al gedaan, maar het is, uh, is normal business. Is dat. Uh, ja. Nou hier, ze hebben dus recent, dus een, twee dagen geleden denk ik of zo, hebben ze gezegd van nee, dit is allemaal nepnieuws. nieuws. Maar ja goed, het is de, dit bericht. Zullen we daar gewoon anders mee beginnen? Ja, volgens mij lijkt me dat een lastig ze om daarmee, uh, daarmee door te gaan. Ja, nee, FBI response to Twitter files. Disclosure uh, says it didn't request any action on specific hmm. tweets. Het gaat dan om het, uh, dat ze nooit uh, gevraagd hebben voor specifieke actie. Ja, maar... Dus waarschijnlijk hebben ze de, de, de, de berichten zo geformuleerd... dat ze niet zeiden, ja, jullie moeten actie ondernemen. Alleen maar, hé, hey, we hebben deze tweet. Dus ja, nou, je... ik, ik, ik ja, niet nee, nee, nee, dat dat heel erg wat klopt, het... uh, wat jij zegt daar. Het wordt uh, uh, gebracht uh, uh. als een soort algemene maatregel. Dus wat ze zeiden met die Hunter Biden laptop, zeiden ze... Er komt Russische disinformatie aan... ...uit een hacked uh, leaked uh, uh, uh, actie... ...en uh, daar moet je alert op zijn. Dus er werd, er werd niet specifiek gezegd... ...van deze tweet moet je blokken. Er werd gezegd, dit, er is een categorie... Ja. ...van uh, Russische gehackte disinfo... ...en die moet je gaan blokken. Dat is gevaarlijk. Uh, dus uh, uh. Ik, ik denk inderdaad dat ze... ...en dat doen overheden altijd... ...ze zeggen nooit van... Ja, ...de Forum voor Democratie is verboden vanaf nu... Ze zeggen altijd van partijen die de democratie in gevaar brengen, zijn uh, verboden. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een vorm voor democratie. Uh, uh, dus dan, dan heb je een soort algemene regels. Ze proberen het altijd in een algemene regel te gieten. Uh. Dus uh, ja, dat, uh, het, moet, het moet een soort principe lijken. Dat is het idee. Uh. Ja. Maar jullie mogen nu eigenlijk losgaan. Ja, nou, over, uh, we gaan weer nou hey, is Het ja, gewoon uit uh, nou, ben... uh, de lustjes gewoon weg. Uh. Ja, uh, ja het, het, het, het interessante hieraan is. Ah, het wordt helemaal doodgezwegen in de Nederlandse media. En in de, en in de corporate media. De van, uh, ja, uh, er wordt eigenlijk gezegd: er is een nothing burger, wordt er dan gezegd. En het is um, mm -hmm. uh, yeah, uh, niks nieuws. Het uh, is niks bijzonders. En er wordt ook veel gezegd van. ja Het ging alleen om een paar uh, vieze plaatjes, uh, alsof het niet ging over. Mm -hmm alle corruptie die er in die e-mail naar buiten kwam. Nou, een voorbeeld geven: er is dus een 88-man is op een zaak gezet van iemand die zei uh, op een maandag van 'Don't forget to vote on Wednesday', terwijl de verkiezingen op een dinsdag waren. Dat moet je nog een keer halen. Ik snap niet waar je het over hebt nu. Oké. Okay. Er zijn F uh, 88 FBI agents gezet ja. op een zaak uh, van een tweet waarin iemand zei op een maandag Don't forget to vote on a Wednesday, terwijl de verkiezingen ja? op een dinsdag waren. Ja. Om even een voorbeeld te noemen: 88 FBI-agenten zaten daarop. Ja. Ja, wat, wat, wat interessant is, is uh, wat ja, ik vind die part of the problem podcast waar ze dit uh, bespraken, vond ik wel heel erg uh, alles uh, goed bij elkaar brengen. Dat is mm -hmm. eigenlijk dat. ...zij wisten dat, het, dat dit eraan zat te komen. Dus ze zaten van tevoren zaten al te zeggen van... ...hé, hey, uh, uh, pas op, dit komt eraan. En dat betekent dus dat ze waarschijnlijk die, dat ze aan het afluisteren waren. En, en of, afluisteren is mogelijk... ...maar het was ook zo dat zij hadden die laptop al eerder gekregen... ...van die repairmen. En ze hadden daar gewoon mm -hmm. met niks mee gedaan. Ze hadden daarop gezeten... Hij heeft hem ook braaf ja. naar de FBI gebracht. En pas he, dus toen daarom... het naar Rudy Giuliani ja. ging, toen begon het te rollen. Mm -hmm. Dus um, het, is, het, is, uh, het is aannemelijk dat de FBI gewoon iedereen, iedereen zat uh, af, te, af te luisteren. En ze wisten dat okay. het eraan zat te komen, en daarom konden ze Facebook waarschuwen en Twitter, enzovoort. Uh, daarom gingen ze van tevoren uh, konden, ze, uh, konden ze waarschuwen. En het, en het is ook duidelijk dat. Dus zie jij, het, het leek een beetje op een color revolution, want die color revolutions, die, dat was altijd zo dat je enorme massaprotesten op straat uh, op de been bracht. En tegelijkertijd mm -hmm. uh, zat je een soort psychologische oorlogsvoering te doen voor de, tegen de kandidaat waar je nee, die je weg wilde hebben en voor de kandidaat die iedereen wilde hebben, voor jouw mannetje. Mm -hmm. En dat was eigenlijk ook hier het geval, die hele Black Lives Matter, dat was natuurlijk een massaprotest op straat en dan een enorme PSYOP-operatie via alle sociale media... en dat is wat ze, precies wat ze met Milosevic deden... wat ze in die, in die Afrikaanse color revolutions allemaal deden... en, en de CIA mag dat natuurlijk niet doen in, in Amerika zelf... dat is uh, verboden om, om dit soort uh, dingen in Amerika zelf te doen... maar de FBI deed het... En, en je ziet ook dat de FBI praat over communicatie... met andere inlichtingsdiensten... Dus waarschijnlijk is het zo dat de CIA dit nog steeds deed, maar doet het via de FBI, omdat de CIA het binnenlands niet mag doen. En de FBI die is voor het binnenland, dus die mag het dan binnenlands wel doen. Dus daar hmm. lijkt het erg op. En, en ik moet ook zeggen dat gezien hoe ver ze nu zijn, is het bijna alles of niet. Je moet de, je moet de tegenstander vermorzelen of je gaat zelf vermorzeld worden. En ja, als, ik, als ik het er dan op in moet gaan zetten... dan zou ik zeggen van... Uh, ja, dan wordt waarschijnlijk... Uh, gaan zij het vermorzelen doen. Want ze hebben alle academieën... alle media... Uh, kennelijk hebben ze de hele deep state in handen... de FBI en, en al die... drie letter organisaties hebben ze... hebben ze onder controle. De meeste corporate boardrooms hebben ze ook onder controle... via dat hele... BlackRock... Uh, uh, kapitaal. En... Mm. Um, ja, ik denk dat dat wel hard tegen hard wordt, ja. Ze dat, uh, dat willen natuurlijk ook Trump nu arresteren. Wat betekent dat als, als Trump zou meedoen en zou winnen, dan gaat hij natuurlijk proberen dat helemaal te zuiveren van dat hele overheidsapparaat. Van, van, uh, en proberen iedereen in, in de gevangenis te gooien. En andersom ook. Dus het, is, het gaat afglijden richting het derde wereldniveau. En, en Ayn Rand had dat eigenlijk ook al voorspeld: van ja, een, een democratie. Dat is maar een instabiele tussenstaat richting een, uh, een dictatuur. Uh, ja, ja, ja. Het kan niet heel lang blijven bestaan. En ik denk dat je dat, dat ook in het hele westen ziet. Dat nu uh, politieke partijen die verboden worden. Ze voelen gewoon aan dat, mm -hmm. dat ze te uh, veel problemen hebben met mensen die op argumenten werken. En die uh -huh. kunnen ze niet, uh, dat kunnen ze niet tolereren. Mensen die op argumenten... Uh, en die moeten eruit geflikkerd worden. Die moeten verboden worden. Dus ze gaan politieke uh -huh. partijen verbieden. En ik denk dat ze in, in Amerika... Ga je ook zien dat er inderdaad... Mensen in de gevangenis gesmeten gaan worden. Behalve de mensen natuurlijk die in de uniparty zitten. Dus de, de gewoon de democratische... En de republicans in name-only figuren. Zoals die, uh, die hoofd van de republikeinen. Nou, die... Uh, ik weet ze zijn dame even kwijt. Maar die... Uh, dat is eigenlijk gewoon een, een nitwit van, uh, die overal meelult. Uh, mee en die gewoon die omnibus beeld met alle miljarden en zo allemaal doorgeeft. Ja, ik nou. gaan we zo ook nog over hebben. <laughs> ja, maar ik, zou het zou ook niet zo kunnen zijn dat, dat, dat ze van uh, Trump een martyr willen maken. Zodat hij uh, populair wordt. Ja, maar wat winnen ze daarmee? Ik, daar ik mee... denk nog steeds dat Trump... Ik denk, nou ja, kijk, als hij een martyr is, dan is hij nog populairder. Ja, maar wat kunnen ze daarmee bereiken nou, dat er meer mensen op hem gaan stemmen, dat hij dus net niet uh, opgepakt wordt, zeg maar. <laughs> dus dat hij nog steeds president kan worden. Dus uh, ze gaan er heel hard op hem, maar dat, dat doen ze de continu. Ja, ik heb het idee dat, dus, uh, dat dat soort figuren als Musk nou en Trump, dat die gewoon echt wel gehaat worden. Dat, uh, dat, ze, dat, dat ze daar niet blij mee zijn, uh, omdat ja, uh. dat kennelijk een hele fragile basis is. Zij zijn. Heel erg afhankelijk dat, dat ze werkelijk alles controleren. En als er ergens een lek in de dijk zit, ja. dan is dat echt een funest voor mm -hmm. ze. Daar zijn ze heel, heel bang voor. En dat is denk ik zo'n Forum voor, een voor een Democratie of een burgerpartij. of Dat zijn lekken in de dijk en daar kunnen ze eigenlijk niet... Daar kunnen ze niet uh, ja mee omgaan die kan je eigenlijk niet hebben want ja. Ja, maar ja goed waarom zouden ze die Trump nou, zouden die de verkiezingen dan zo vervalst hebben als Trump dan gewoon ook een welkomme gast was Ik bedoel um, hadden ze niet al die moeite niet hoeven doen de Trump was tegen de Green Had Deal en, de, en dat was ook in die dus de mensen die profiteerden van de Green Deal en hij was dat accepteerde tegen die de Hele ja, maar als je een eerst, is, dan laat je toch de ene keer doel. Trump winnen en een andere doel. keer uh, Biden en dat om. Ja, precies. Maar dus, uh, zo is het niet gaan. Ze, wouden, ze waren al aan het frauderen. Uh, waarschijnlijk met Hillary. Alleen niet genoeg. Daarna hebben ze het wel genoeg gedaan. Maar ze zijn ook doorgegaan met de midtermverkiezingen. Of, ze eerst nog met um, runoffs in Georgia, waardoor ze ook de meerderheid in de Senaat kregen. Dus ze, ze hadden dus de ja. House, de, de Senaat en ja, de President hadden ze. Het... Dus als je verdeeld neers wil, dan wil je juist ja, dat, dat. Maar ik denk niet dat Trump bij die, uh, die Rhinos hoort. En dat, hij, hij is meer een populist. En die, uh, dat is het probleem. Als, als, als het een Rhino was geweest, dan hadden ze misschien inderdaad, dan laat je een Rhino winnen en dan een Democraat. Maar bijvoorbeeld, maar, maar bijvoorbeeld Kennedy en... uh, was ook al een beetje een probleem. Dat was een Democraat, maar dat was niet een Biden-Biden. Ja, die begon al over op een gegeven moment van misschien is het wel een goed idee om de vet een beetje te beteugelen. Of oh, zoiets, dat soort dingen zei hij. Die. Dus, dus, die, ja, dus ja, ja, ja. die moest misschien ook dood. Daarom. Ja, met dus dat maakt niets uit of je een ja, democraat bent of een ja. republikein. Zolang je maar een. Ja. een uh, als zolang je maar corrupt genoeg bent. Uh, uh. En, en wil niet zeggen dat. Ik wil uh, niet nou, zeggen dat, dat het zeggen niet corrupt reed, is, ja. maar die is het dan op zijn manier en misschien uh -huh. niet op hun manier. Dat is het niet helemaal. Hij, hij wil wel een beetje uh, in het in, in militair gedoe en nog wat dingetjes. En een pharma wil die nog wel een beetje, ja, maar niet okay, zo erg. Nog ik... nooit heeft iemand zoveel geld naar de defensie gegooid als Ja, Trump uh, wil Trump. daarin wel in mee. Maar hij wil bijvoorbeeld met die Queen Deal, die wil helemaal niet mee. Nee, maar hij was wel helemaal pro-vaccinatie. Dus ja, ja, maar hij wil ook niet verplichten. Uh... Nee, oké, okay, oké. Okay. Uh... Nee, maar in ieder geval, wat, wat ik wil zeggen is... Kijk, het de punt is, het, het is nog steeds van... Uh, de, de, de, de, de, wat die twee kanten, weet nou, je. Ja, het die zijn twee nou drie, kampen. Dus die ziekenkampen Nee, je zit nog steeds in dat hele idee van de overheid. Wie moet de overheid besturen? Dus? Jawel, Al, maar als ik jouw ja. theorie. Ik wil gewoon even meegaan in jouw theorie. Als het, als het, als het, als... Ja, ja, mijn theorie is: hij is een lifelong uh, democrat. die in één keer op het laatste moment een republikein wil. Nadat hij nee, gekomen maar... is, is de, hij is zo'n sloopkogel voor nee, de republikeinen geweest. <lacht> Kijk, ja, hij maakt niet zoveel <lacht> ja. uit of hij eerst een democrat was of niet. Dus de Democraten hebben eigenlijk gewonnen met uh, Trump. Hij heeft eigenlijk exact hetzelfde gedaan als zijn voorgangers: meer oorlog. Uh, heeft dat, nou ja, de, als zijn voorgangers die hadden nog een hek bij de grens bij uh, Mexico. Alleen hij komt in één keer met een, uh, een muur, weet je wel? En Biden die maakt die muur nog even af. Dus ja, het is uh, hetzelfde nee, is gewoon maar goed, gebeurd. als je de theorie dat, helemaal uh, volgt, dan zou hij ook uh, gewoon uh, mogen winnen. En dat maakt niet uit wie is. Ja, kijk, het is een spelletje voor weet je wel. Het is gewoon een spelletje. En dat spelletje is die googeltruc. Waar ze meestal iedereen voor de gek houden. Nou, als ze iedereen voor de gek Snap willen je? houden... Dan, dan is het meest ideale natuurlijk gewoon... Om dan de ene te laten winnen en dan de andere. Ja, dat gebeurt nee, want niet toch ja, wel? Ze hebben die verkiezingen daarvoor moeten vervalsen. Kijk, als het niet ja, uit... Ja, maar dat houdt de mensen bezig. Ja, maar niet op de manier die, die relaxed is voor hun... Het is veel relaxter voor hun als, als, als mensen allemaal geloven we leven in een rechtsstaat. Nee, het, moet juist, het, moet juist, het moet juist heel erg over ge, ge, ge, gehanast worden. Dan is het perfect. Nee, dat is niet waar, want dan, de, waarom zouden ze dan er zoveel geld in stoppen om uh, uh, mediabedrijven, um, multi, um, uh, social media bedrijven om te kopen dat, ze, dat je het niet he mag hebben over verkiezingsfraude? Als, als, als jij zegt, jij wil graag ja. dat, dat er mensen bezig er zijn met verkiezingsfraude. Is. Als ze er graag mee bezig moeten zijn, dan, dan ga je toch niet bannen. Dan ga je dat, want er worden toch gewoon Facebook en dat soort bedrijven worden toch gewoon omgekocht om het te bannen. Je kunt het helemaal niet hebben over verkiezingsfraude. Ja. Dus waarom? Dat, dat is in contradictie met ja, wat maar jij dan zegt. Controle? Nee, maar het doel is dan controle? Jawel, maar jij zegt eerst, jij, dat houdt de mensen bezig en dat is goed. Ja, en dan kun je, ja, maar je het controleren. Het, het, het wordt juist heel erg bij ze vandaan gehouden. dat proberen ze en als het niet uitmaakt dat de ene wint of de andere dan kun je ook de ene laten winnen nee, en daarna de andere en dan hoef je die verkiezingsfraude niet te doen ik denk dat die verkiezingsfraude helemaal niet gunstig is want dan, dan gelooft niemand meer in het systeem dan zegt iedereen, ja, het maakt allemaal niet meer uit Dat doet er allemaal niet meer toe ja, maar het gaat er toch om de controle de, ja maar je hebt minder controle, controle. Als, jij, als jij weet als burger dat degene die uh, de heerser is we willen niet minder controle we willen meer controle ja maar <laughs> Jawel, maar je? je krijgt minder controle als, als, als men weet dat de heerser er zit vanwege verkiezingsfraude. Want er gaat, iedereen weet dat dan op een gegeven moment en die, iedereen probeert dat te saboteren dan, want die heeft zoiets van ja, dit, deze mensen die, die, uh, die zitten daar onrechtmatig en... Ja, ze willen een groep hebben die boos is en die kunnen ze die, daar kunnen ze dan op gaan zitten. Snap je? Die kunnen ze controleren. Als, als, hij, als de Het helft dan boos is, controle. dan, hoe controleren ze die dan? Ja, met de andere helft. Uh, zo ging het in de, zo ja, maar in je de ziet, Duitsland. Ik, nou, ik weet helemaal <laughs> niet of het zo werkt. Want als jij, als jij een Texas hebt uh, die zegt van nou ja, wij hebben er alleen maar last van dat die verkiezingsfraude er is geweest. En daardoor uh, uh, hoeven wij ons niet meer aan te trekken uh, van wat er in Washington gebeurt. Want daar hebben, ons, daar ja, hebben de mensen, mensen alleen maar last van. Ze zijn continu bezig. Wij zijn continu bezig met de overheid. Ja, maar ja, ze zijn worden zijn niet bezig meer met bezig dingen. met de overheid... ...als ze weten dat er verkiezingsfraude is. En als het dan volgens jouw theorie niet uitmaakt... ...dat de eerste ene wint dan ja. de andere... ...dan hoeven ze die verkiezingsfraude niet te plegen. Ja, nee, het punt is dat de mensen ermee bezig zijn. Dan zijn ze bezig met de overheid. Ja, maar als ze er gewoon zo vreselijk heerst... mee bezig moeten zijn... ...met die verkiezingsfraude... ...waarom moeten ze dan geld stoppen in het bennen... ...dat je het er niet over mag hebben? Dat je gewoon... Ja, dat geld maakt geen fuck uit... ...want dat stelen ze toch. Maar de, de, en dan druk je het anders wel bij... Het punt is gewoon dat er mensen bezig ja, zijn. Maar dan zijn, zijn ze er toch nog de meer de bezig mee, volgens jouw theorie. Ik volg jouw theorie. Ja, maar waarom, ja. waarom kun je ja. het dan? Als jij, als ik het op Facebook over verkiezingsfraude heb, dan, dan, dan kom ik gelijk heb ik gelijk een shadow ben. Ja maar, en, en, en, en, en daar ja, en dan dan wordt ook gewoon het. voor betaald door de overheid. Ja, maar als, als jij zegt de overheid heeft er baat ja. bij dat wij het ja. over verkiezingsfraude hebben, dan hoeven ze dat toch nog niet te doen. Dan kunnen ze het beter niet doen. Nee, dus het, punt is, het punt is dat ze jou kunnen controleren. Ze hebben jou in een bepaalde positie. Jij bent boos en uh, je bent gefrustreerd. Maar nou, wat heren. levert hun dat dan op, precies? Wat, hoe, wat levert dat hun op dat mensen boos zijn of iets? Ah, ja, ze willen liever niet dat mensen gelukkig zijn en gewoon hun eigen Zo, ding dat, doen. Dan kunnen ze er ook werken en belasting betalen. Dat je, bent, dat je bezig bent met de fucking overheid. Ja. Kijk, als jij gewoon heel gelukkig bent van: hé, hey, er is geen overheid en. Nou, nee, ik denk, ik denk volgend... dat... Als, laatste, als ja, je beeld je ik... nou eens even in, in de heerser... Beeld je nou eens even in, in de heerser. Je hebt toch veel liever een bevolking die zegt... Ja, we leven in een rechtsstaat en alles gaat gewoon... Dat, en, en betalen braaf belasting en zo. En, en um, gelukkig leven we in een rechtsstaat. Dat is ja, toch veel dan handiger. Is, dan, dan is die heerser, net als jou, zeg maar... Dat is gewoon iemand die... Gewoon zoiets heeft van: ja, ik heb ook geen zin om uh, te heersen. Eigenlijk, ik wil lekker op ja, mijn Maar luie dat je de heerser wil toch veel liever het heersen dat mensen niet, uh, dat je er een, geen energie in is, hoeft te stoppen? Zelfs met die slaven die je aan kettingen moet leggen, dat is toch is, veel minder handig het, dan uh, mensen. Het punt is, het punt is dat uh, het, je hebt een bepaald gedeelte in de samenleving er zijn gewoon sociopaten, psychopaten, uh, die vinden het leuk om andere mensen te kleineren en te pesten, dat doet hun goed. Die voelt zich aangetrokken tot zo'n positie dat ze aan het hoofd van de overheid zitten en dan gewoon lekker mensen kunnen laten leiden. Daar voelen ze zich beter bij. Snap je? Dat zijn het type heersers. Die gaan daar zitten en die, die vinden het heerlijk om alle mensen bezig te laten zijn en gefrustreerd te laten zijn en te laten lijden. Snap je wat ik bedoel? Ah, ja, goed, ik, euh, nou goed. ja, ik, ik snap, ik hoor, wat je, ik hoor je praten. <laughs> ja, ik, snap niet, ik snap het ook niet helemaal, nee. wat, uh, wat daar nou die, de grote winst achter is. Uh, maar, ja, ja voor, voor hun is de, kijk, de, de winst is dat de, dat de mensen gewoon continu met de overheid bezig zijn en niet gelukkig zijn. Je moet die mensen, ik heb serieus, ik heb uh, ooit een keer, uh, een, uh, ik wilde mijn, uh, mijn leidinggevende begrijpen. Toen heb ik een boek gekocht van Harvard University bij de slechte over uh, leiderschap. Ik heb hem al doorgelezen en je uh, had verschillende types en zo. Ja, ik dacht ze van, nou ja, dat is eigenlijk best wel positief als je, als je werknemer gelukkig is, uh, blijkt. Maar er stond ook een andere filosofie in. Uh, dat je ook uh, werk, uh, werknemers kan uh, motiveren door ze ongelukkig te laten zijn. Er is ook een bepaalde theorie binnen de, die filosofie, zeg maar. Uh, want dan werken ze ook harder. Want als ze ongelukkig zijn, uh, ja, net niet gelukkig genoeg, dan, uh, ja, dan, dan, dan zijn ze ook gemotiveerd. Dus uh, toen, maar ja, goed, op een gegeven moment kreeg ik dus van die bedrijf waar ik toen werkte, uh, kwam dus een, een, een, een nieuwsbrief. En er stond in dat de goeroe, dus, dat het bedrijf waar ik dus werkte, uh, zich door liet inspireren. Uh, die was dus nog erger dan wat ik dus net zei. Die vond dat uh, de werknemer totaal uh, depressief moest zijn. <lacht> dat was hij in de, de goede plek. <lacht> dat was ook een moment dat ik dacht van... nou, ik ga maar toch maar ergens anders werken. Want ik, ik, ik begreep al niet dat, dat mijn... mijn het uh, dat, de arbeid, ik deed mijn best en zo. En uh, hoe meer ik mijn best deed, hoe meer ik gedemotiveerd werd. Dat begreep ik al niet. Hè? Dus Jod, bij jou werkt het niet, Nee, ik had zoiets van, uh, je moet toch beloond worden voor, uh, voor wat je doet, voor je prestaties. <laughs> ja, toen ik erachter kwam dat hun dus een theorie aanhingen van, uh, nee, je moet ze nog, nog depressiever maken. En ja, toen was ik dus in één keer weg. Maar, het uh, legt wel wat bloot van over dat, dat er in die bepaalde uh, lagen van de bestuurskunde, zeg maar, uh, zo gedacht wordt. Ja, dus... Uh, en ja, ik ben er wel van overtuigd dat, uh, dat de, de, zeg maar, de, uh, ja, ja, je hebt mensen gewoon die, die ja, je hebt, je hebt mensen die psychopathisch of sociopathisch zijn, van nature, zo zijn ze geboren, of misschien door een opvoeding, weet ik veel, zijn ze zo geworden en ja, die zoeken toch een plek waar ze zich uh, gelukkig voelen als sociopaat. En ik denk, de overheid heeft wel een soort uh, aantrekkende werking. Je merkt dat toch ook, die gast van de toeslagenaffaire, die, die gast, dat heb ik ooit een keer behandeld, die verantwoordelijk was over die, die toeslagen. Dat was een totaal sociopathisch figuur. Uh, ja, het verbaast me niet dat een sociopathen zit. Ik, ik heb toen die twee belastingfiguren op bezoek gehad en die vroeg ik ook van, ben je nou, zou je nou niet liever een baan hebben waar mensen blij zijn als, als je komt en, en, en uh. vervelend vinden als je weggaat? En uh, die zeiden gewoon nee. <laughs> Die vinden het gewoon leuk als ze ergens een feestje binnenkomen en iedereen loopt in disgust, verd uh, verdwijnt. Kennelijk krijgen ze daar een kick van. Ja, het zou kunnen. Het, uh, maar ja, het maakt verder niet zoveel uit. Het, uh... Zijn er nog berichten of uh, zouden we er doorheen? Okay, ja, ah, ik dacht, we komen toch wel over een punt over de essentie van Overen. Nou, ja, maar. maar uh... Ja, het, vraagt me, ja, ik weet, het is natuurlijk onduidelijk wat met Trump en Musk en zo. er, er wordt eindeloos over gediscussieerd of dat nou controlled opposition is of dat dat uh, werkelijk uh, uh, die werkelijk ergens tegenin gaan, ja ik heb toch ook dat idee van nou ik vind het op zich wel leuk wat Musk nou doet en uh, ja misschien, uh, misschien is, hij, is, is hij niet de verlosser of zo. dat wil ik ook niet denken maar ja, dus, het is wel fijn om het idee te hebben dat je een beetje bondgenoten hebt die, die wat blootleggen. En misschien dat er toch een paar mensen wakker worden van... Hé, hey, uh, net zoals bij de Church Commission. Dat was eigenlijk ook zo. De, de CIA die bleek toen de, de media te controleren. Met Mock, Operation Mockingbird. En toen was het zo van... Ja, daar moeten we toch wel een eind aan hebben. En nu hebben ze gewoon via een omweg... Hebben ze weer een manier gevonden om die media te controleren. Het gaat gewoon CIA uh, of een miljardair of een FBI... Uh, uh, hebben ze weer controle over gekregen en ja daar moet eigenlijk weer wat aan gebeuren en ik, ik weet niet of dat komt door, door een wetgeving of zo dat denk, lijkt me niet ik denk gewoon dat het komt door wildgroei van sociale media apps waar ze op een gegeven moment kunnen ze het gewoon niet meer allemaal onder controle houden mm -hmm. hoop ik nou ja dat is mijn hoop weer ja, uh -uh. Mm. ja maar ja aan de andere kant je kan ook wel zeggen van kijk uh, Elon Musk ja uh, hij laat toch weer zien hoe machtig de overheid is. En dat uh, geeft mensen, maakt mensen ook weer klein. Snap je? Ja, wat moet je dan doen? Wat moet je dan je wat doen? Als je nou zelf niet een hoop mil miljarden... Wat, wat moet je nou in hemelsnaam doen om, om dan... Uh... Ik vind het wel apart. Van, hij heeft zoveel miljard. En dan denk ik, nou ja, oké, okay, ik ga uh, al die miljarden in, in Twitter gooien. Want ja, anders als, als hij die aandelen had, uh, op zijn bankrekening had gezegd had hij er belasting over moeten betalen, was het ook kwijt geweest. En ik denk, nou ja, dan gooi ik het in Twitter. Uh, alleen maar om de wereld te laten zien hoe, uh, hoe erg de overheid is. Ja, ja daar valt dat voor te zeggen. Maar aan de andere kant, ja, je laat alleen maar zien. Je geeft mensen alleen maar het idee van oké, okay, de overheid is oppermachtig en ik ja. ben nog kleiner. Je, je, je vertelt niet de mensen van je bent Wat groot. Had Wat had hij dan is moeten doen? De... Oh, Wat had hij dan moeten doen? Dat weet ik niet. Ja, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat als die <laughs> als hij. Die zowel Twitter niet kopen als Twitter wel kopen, allebei een teken is dat de overheid oppermachtig is ofzo uh, eh, uh, het, het is wel zo dat informatie overtuigt mensen niet je kan mensen niet overtuigen na een bepaalde leeftijd zeker niet dus de samenleving met de oude bevolking die kan je gewoon nergens van overtuigen yeah, dus het maakt het, maar die zit dus ook het niet op maakt veel, niet uit hoeveel ja. informatie er beschikbaar komt, ze kunnen toch alles negeren maar mm. ja uh -uh. Als ik zoveel miljard had, dan zou ik ook zeggen: van uh, nou ja, wat kan ik in hemelsnaam met het geld doen om, no om nog enigszins de zaak ten goede te keren? Uh -uh. Nou goed, ik geef in ieder geval wel de voordelen van de twijfel. Ja, je moet een beetje een hoop hebben en wel een, een, een, een, een ja, cynische achtergrond hebben: van ja, het zou er wel kunnen tegenvallen. Uh -uh. Ja, goed, ja, je moet niet vergeten, hij is ook de man die uh, een tijd lang helemaal meeging met de WEF. Dus, ja. Uh... ja, het kan ook zo zijn ja. dat hij uh, van gedachten veranderd is. We zijn allemaal wel eens van gedachten ja, uh, veranderd. Ja. Van, uh, ja, hé, hey, opeens besef ik me dat, dat er hier iets heel donkers en uh, slechts aan de gang is. Uh, mm -hmm. Ja, zou goed kunnen. Ja, er wordt altijd voorgesteld alsof mensen die rijk en succesvol zijn alleen maar nog meer geld willen hebben. Maar ik weet helemaal niet of dat wel zo is. Dat is natuurlijk een gedachte van veel arme mensen. Maar ik kan me voorstellen dat als je eenmaal de rijkste man ter wereld bent, dat je dan denkt van uh, ja, je kan wel rijk zijn. Maar veel van die Joden in Duitsland die waren ook rijk. Um, uiteindelijk brengt het je niet veel als je hele samenleving naar de Malle Moer gaat. Dus uh, ja, dan kan ik maar beter al dat geld erin steken om... Uh, om die um, samenleving een beetje overeind te houden. Dus ja, ik, het, het zou zomaar kunnen, volgens mij. Ja. Ja, um, ja dan gaan we over die omnibus Bill hebben. En dat was nogal een ding. Ja. Ik krijgt ze, even kijken, hoeveel minuten van tevoren? <laughs> ja, het is weer zo'n zo duizenden ja, pagina's die je vlak van tevoren krijgt. En, uh, hoeveel tijd, ja, hoeveel uur alles. Het is weer ja. een scam van je welste natuurlijk. Helemaal waar. Ja. Nou. Ja, uh, er wordt gewoon nog even dus, uh, 40 uh, miljard 2020. ingestopt voor Zelensky en, uh, en weet ik niet wat voor. En, en er werden ja, waren wel een paar republikeinen die iets zaten daar dan grap over te maken. Dat ja, er was ook 400 miljoen in om de, om de grenzen te beschermen in Pakistan of zoiets. En zo oh, ja. <laughs> so, ja, onze eigen grenzen daar waren wij het open. Maar, want uh, we zijn tegen grenzen maar uh, wel 400 miljoen voor grenzen in Pakistan en ze hebben alles natuurlijk nog een heleboel van die dingen waarbij het geld met bakken weggegooid wordt mm -hmm. dus uh, ja ik denk ook dat het allemaal geen bal uitmaakt om daarop te wijzen want het is toch wij tegen zij en uh, alles wat wij doen is goed dus alles wat zij doen is fout mm -hmm. en, ja. Nou. ja ja goed we kunnen we verder over zeggen het is, uh, zo gaat het ja, je kan um, er, het is een uh, oud principe al van die uh, vlak voor kerst en, en, en beelden doorheen rammen van een paar uh, biljoen of zo. En, uh, ja. Mensen die, die stemmen er gewoon voor zonder het gelezen te hebben. Ja, ja, ja. ze kijken er hooguit uit of hun dingetje erin zit. Maar zij hebben gestemd voor gratis houten speelgoed voor uh, minderjarigen. Nou, kijk eens of dat erin zit. Ja, staat erin, dat is goed, boom, teken. En niet dat er, dat er weet ik niet hoeveel, meer geld weggesmeed wordt. Ik zie trouwens, anderhalf miljoen huishoudens in de VS zonder stroom door winterstorm. Noodtoestand in New York. Oh, New York? <laughs> en ik, ik zeg, die moeten meer CO2-belasting betalen, dat is duidelijk. Ja, ja, uh, ja. Uh. Um, gaan we nog even naar Henry Kissinger toe? Uh, die man is nog steeds niet dood. And, uh... Ja, dat is ongelooflijk, hè? De Butcher of Cambodja, die uh, komt met een vredesvoorstel. <laughs> ja. Ik vind dit mooi gepresenteerd. Je moet nog even vertellen, jij noemde even nog een Latijns woord uh, ergens tussendoor. Ik? Uh, ja, over de verkiezingen. Je noemde iets Latijns. Uh, God. Ik ben het alweer vergeten wat het was. Hmm. Dus ik dacht van, ik wil nog zeggen van even de Nederlandse vertaling, want toen was je al in discussie met uh, Jan-Marc. Um, ja, je bent, ja, ik weet het niet meer. Over de verkiezingen ging het. Ja. Maar, ik, ik, ik had zoiets van: laten we ook even uitleggen waarom de Butcher of Cambodja. waarom mm. dat was voor. Want niet iedereen weet dat natuurlijk. Maar uh, tijdens de Vietnamoorlog werd er gewoon. Uh, waar Amerika, er is nooit de oorlogsverklaring geweest tussen Vietnam en Amerika. Uh, maar het was zoiets van: uh, ik had zoiets van: ja, waarom niet Cambodja uh, bombarderen? Want er zal ook wel Viet kong zitten. Ze hebben het land nooit uh, de oorlog verklaard, maar uh, even in een paar uur meer bommen dan in de hele Tweede Wereldoorlog in Europa, weet je wel? Ja, er zijn enorm uh, veel bommen gegooid daar. Ja. Uh, terwijl het, het land nooit de oorlog verklaard is, dus, het was ook met niemand in oorlog. Maar uh, ja, goed. Uh, en, en dan vonden ze het raar dat het uh, Viet Cong. Uh, nee, niet Viet die andere Polpot. Dat Polpot in één keer heel populair werd. En uh, <laughs> ja, dat hij de verkiezingen won. Ja, Ja, het is ook triest dat dat soort. Ze ontzettend lang blijven leven, zoals een. Uh, ja. Zo'n uh, Kissinger, dat is gewoon. Wat uh... is die man? Is, dat, is die al de honderd gepasseerd? Of? Ja, ik denk dat dat toch dat baby's eten is. Dat dat. Uh... Ja. Of heeft hij net als die die, enige, als die Rockefeller om de verkrapt kunst had? Ja, ja. Die is geloof ik wel dood gegaan, hè, uiteindelijk. Ja, uiteindelijk wel, ja. Maar ja, goed, hij, uh, hij ziet het, ja, het pas wel in zijn uh, wereldvisie. Ja, hij had, uh, er moet een aantal wereldmachten zijn, dat is een beetje zijn, zijn idee. Want, uh, je moet een aantal uh, access of power hebben en uh, Rusland is er één van. En dat moet je behouden. Dat mag je niet aanvallen. Dat is no-go. Hm. Dus uh, vandaag zijn er de Ja, Het verhaal was een beetje, begreep ik. Van, uh, mm -hmm. Je wil niet Rusland en China bij elkaar drijven als één mm -hmm. grote supervijand. Dus oh -oh. Uh, ja, dan wil je Rusland ook een beetje vriend houden, want anders dan krijg je een te groot machtsblok tegen je. Terwijl ik mm -hmm. heb het idee dat de VS heel erg bezig is om Europa en Rusland uit elkaar te drijven. Omdat ze daar erg bang voor zijn. Eh, wat, zeg maar wat er nu aan de macht is in Europa. Of in, in de VS. Ja. Terwijl nee. ja, in een libertarische zin hoef je natuurlijk helemaal nergens bang voor te zijn. Je moet niet de bang zijn dat wie dan ook met wie een uh, verbond sluit. Of, of handel drijft. Mm -hmm. Dat is alleen maar gunstig. Maar die Kissinger zit duidelijk meer aan de, van ja, je die, die, die wilt niet China en Rusland, uh, dat die te vrienden, en als India er nog bij komt, dan heb je natuurlijk helemaal dan is het echt, uh, wij zijn nogal gewoon een heel klein minderheidje geworden, het Westen ja, en, en, en onze hmm. leiders zijn knettergek, dus ja, dat is niet uh, ja, dat is niet uh, hoopgevend Maar heeft die man dan zelf niet door dat Amerika op zijn einde is? Of ja, het is uh... natuurlijk wel hij is al wat ouder, dus je vraagt je af of het, uh, net zoals die Soros, wat hebben die lui nou nog echt door, hè? maken ze zich druk over? Waarom gaan ze niet gewoon lekker op een lauwe rusten... en uh, gewoon ergens op een eiland zitten... en lekker uh, genieten van... weet ik veel... Uh, alles wat hun... Uh... Ja, misschien dat dat de politiek... natuurlijk een passie is. Hè? Dat kan wel ja. natuurlijk. Zo, dat is echt ze zullen het er echt wel zijn. in geloven, denk ik. Maar het is ook ja. zo dat je... denk ik met die... Uh... Zoals uh, die Afrikaanse heersers hebben, zoals uh, Zimbabwe, die. Uh, hoe heet die ook weer? Mo uh, Mugabe. Mugabe. Die uh, kunnen de macht niet loslaten, omdat ze eigenlijk een tijger bij de staart hebben. En, en zodra ze dan loslaten, dan worden ze gelijk uh, zelf verslonden. En ik denk dat, dat, dat je dat in de VS uh, ook begint te zien. Dat uh, uh -huh. uh, ja, de Democraten kunnen eigenlijk de macht niet, macht niet loslaten, want er is nou zoveel bagger naar boven gekomen dat ze gelijk. Als ze de macht verliezen, dan worden ze gelijk helemaal weggevaagd. En dan kunnen ze ook tien jaar lang niet meer terugkomen, denk ik. Dus ja. Het kan ook natuurlijk net zoiets zijn als een gameverslaving. Ja, sommige mensen die, uh, die, die spelen dan Civilization of zo, een spel. En die, uh, die zijn er helemaal verslaafd aan. Maar deze, doen, uh, deze gasten doen het in het echt. Ja. Die zijn daar verslaafd aan, ja. <laughs> Dat is Games of Empire, wat, wat, ik weet niet wat voor spellen je allemaal hebt, van die... Uh, dus jij de samenleving moet beheren, ja. zeg maar. Hè? Ja, nou. ik denk dat, het, dat dat zou ook goed kunnen dat het een soort verslaving is, inderdaad. Ja, ja ik weet niet, het is ja. inderdaad, die, die mannetjes blijven altijd tot op tot, tot, tot de laatste snik blijven. Ze proberen alles te, alles te controleren. Terwijl je zou zeggen van ja, als je genoeg geld hebt. Maar zij weten het denk ik wel, omdat zij zelf ook mensen genaaid hebben met een hoop geld en alles afgepakt. Zij weten denk ik ook wel van ja, als ik een hoop geld heb en ik ga lekker op een eilandje gelukkig zitten zijn. Dan komt er een andere politicus en die komt mij alles afpakken. Dan ben ik voor de genade van de nieuwe heerser. En zij weten natuurlijk hoe slecht die heerser zijn. Dus ze weten dat die genade niet goed zal vallen. Dus uh, ja, ik denk dat, uh, dat dat een beetje een zorg is, zeg maar. Van, ja, als je natuurlijk slecht bent, dan is het ook zo dat je denkt dat als je de macht opgeeft, dat andere mensen jou ja, ogenblikkelijk de nek omdraaien. Want dat heb jij zelf ook met een heleboel mensen gedaan. Dus waarom zouden ze dat niet met jou doen? Dus je kan de macht niet opgeven, denk ik. Ja. De kussen, zijn nog wakker dan, van uh, voor wraak? Wraak? <laughs> ja, die man is al bijna Hoe oud is die? 100 plus? 100 staat in de chat. Letterlijk 100. Mm. Ja, 23 mei wordt die 100. Oh, man, hoor. Die ligt nog wakker. Zou die al één rulders hebben? <laughs> ja, uh. Oh, fuck jij. <laughs> we even even draaien, ja. Ja, ja, ja, ja. Inderdaad, we moeten even aan het uh, rad draaien. Shit, dat is al het laatste bericht. Ik was bijna gestopt zonder aan het rad te draaien. Over pensioneren gesproken. Ja. Hoe zou ik met de één gulden zitten? Ja, <laughs> ja, uh, ja. Ik, uh, ik haal even het wiel erbij. Er ah, hebben toch aardig wat mensen uh, inderdaad meegedaan. We hadden toch nog luisteraars. Uh, laten we gewoon even aan het rad draaien dan. idee. Uh, ik wil mensen nog even de kans geven. Mochten mensen nog luisteren. teken Ron Paul. Je kan het nu nog even doen. Ja. Anne Elisabeth 1957. Toch uh, ja, we was... wel leuk op een libertarische site. Om ja. Toch, uh, ja, een vrouw, toch... ja. Er zitten toch niet alleen mannen dus. Ik denk ik vlog even in. Maar... Het kan ook zijn dat het een, gewoon een man is, hoor. Met dat gewoon... kan heel goed. Ja, je je... Je, iedereen kan zichzelf allemaal... Uh, Elisabeth. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben ook eens op een, ooit op een dating site met een vrouwennaam en een vrouwenprofiel. Gewoon om te kijken... wat er dan zou gebeuren, ja. weet je wel. Oh, je wil niet weten wat of je dan krijgt. Ik heb het echt te uh, doen met vrouwen. Mm -hmm. ah, mannen met voeten... fetish en dat soort shit. Die je dan uh, even zoekt doen. Mm -hmm. zo. uh. Nee, goed... Uh... <laughs> Nou ja, je moet je te, nee, ik heb helemaal geen medelijden. Want je moet het omdraaien. Hoe erg zou jij het vinden als er een vrouw met is. Stel je voor, Duitse kroes heeft een voetenfetisch... En die wil daar iets mee doen. Zou jij daar van wakker liggen? Ja. Hoe erg is dat? Op een schaal van 1 tot 2. Valt, valt mee te leven, zeg ik dan. Maar het is, ja. ik zit er ook wel zo over te denken. Op zich is dat als man ook wel lekker... Mm -hmm dat als je met rust gelaten wil worden, dan, dan heb je die optie gewoon, door gewoon niks te doen. Terwijl als jij een ontzettend lekker ding bent, dan is die optie er eigenlijk nooit. Nee. Je kan eigenlijk nergens naartoe gaan. Uh, nee, je kan jezelf lelijk maken. Ja, en, en ook daar kijken mannen vaak wel doorheen, als je geen make-up denk ik op doet. Of, uh, je, kan jezelf, yeah, je kan gewoon ontzettende bergen kaas en worst lopen eten natuurlijk. Maar... Uh, <laughs> ja. Nou, nou, nu begrijpen jullie <laughs> mij, <eigenlijk. laughs> eindelijk. Eindelijk. Oh, ik heb nog <laughs> één kaars hier. Johan kon niet meer over straat in Utrecht. Eindelijk ja, kan Johan uh, over straat in. <laughs> ja. Oh, man, man. Ik heb trouwens nog één kaars hier. Dus, uh, die ga ik even opmaken. Die past heel goed bij de Amarone die ik nu heb. Uh, Oké, okay, ik heb nou... Het een... maakt helemaal niet meer uit of je Ron Paul in de chat doet. Of wel? Ja, nee, klopt. Nee, je mag je ook een andere alles, naam. Je kan eigenlijk alles typen. Je hebt oh, met uh, een. Deze dame die zegt dat ze gewoon echt een vrouw is. Ah, o, oh. ja. Ja, ja het is een Wij geloven, geloven jouw kerel. Rits. <laughs> Joris. <Jongens? laughs> <laughs> Ebenezer. <laughs> hey, even voor de luisteraar. Je kan dus inderdaad toch wel Windows 11 installeren zonder een Microsoft-account aan te maken, en de telefoonnummer ja, en de hele shit af te geven. Ja, ja, ja, die opties zijn er wel. Maar vaak het gaat het om een voorgeïnstalleerde. Ja, het, is, het, is, het is wel heel moeilijk... Ja. want je moet dus een gedeelte... het... Uh, uh, installatie ingaan... als hij dan vraagt om e-mail, telefoonnummer... enzovoort om te bevestigen. Dan moet je het internet even de nek omdraaien. Dan moet je... Uh, hmm. een, uh, paar... dan moet je... Uh, shift F10 doen... En het, uh, dat werk Shift Alt l 10 Dus je moet een beetje met uh, Shift Alt en Ctrl werken en F10, krijg je een winnootje, kan je uh, IP-configuratie, kan je de internetadres opgeven. Dan sluit je dat, ga je weer terug en dan zegt hij, oh wil je een kinderaccount aanmaken? Daar moet je gelijk op happen en een kinderaccount aanmaken. En dan, uh, okay. dan ben je er. Ah, kijk, en, nog, en daarnaast ga, moet je met een grote schoen op, een, uh, op de ja. laptop slaan. Dan moet je, je hard, hard vloeken? Ja, dan moet er omheen dansen en dan moet er omheen dansen terwijl je een levende kip op je rug slaat zo weet je? Ja precies, hij door. Maar dat is de ene. Terwijl je een wortel in je neus. Is hebt. Een manier om hier doorheen te komen ja. Uh, uh, ja jongens, maar uh, ik ga even spin draaien. Er komt u hoor, hartstikke idee. Wie zal de winnaar worden? Wie zal de winnaar worden? Uh, uh. Oeh. Oh, Vrijd Radio. Dan gaat het door naar de volgende week. Tata. Dus volgende week uh, 40 egengolders. Ja. Dus het, ja, het gaat door naar de volgende week. Naar mij gegaan. Ja, sorry. Ik kan er niks aan doen. Ik zal het uh, op Wappiland zetten. Ja. Kijk allen, kijkt allen naar Vrijd Radio. Want we zijn 40 egengolders te verdienen. Ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. Inderdaad. Ja. Ja. Was... Nou jongens, was het van. was weer een waar genoegen. We hebben er doorheen ja. door de berichten ook allemaal. Ja, ja we zijn we door de allemaal. berichten heen Ja, ja, dus, uh, ja We konden het nog hebben over de. Dat, dat, dat, nee, ja, de, ja, de we kunnen weddenschappen hebben wanneer ja, uiteindelijk is ik doodgaan. Even van de FTX? Dat hij naar uh, Amerika oh, ja, gaat. Ja, hij zat, werd in, uh, in de Bahamas in de gevangenis gegooid met ratten, maden en uh, dat soort wezens. Uh, ja, ja. ja vlak dan voor... wil je wel. Uh, dan wil je wel overgaan naar Amerikaanse gevangenis. Je weet niet weten of het daar nou veel beter hoor. Nou, er werd gespeculeerd dat hij naar dezelfde cel zou gaan als uh, waar de Epstein zichzelf gedaan is. Ja, maar hij, hij is naar zijn ouders in Californië gegaan met, uh, met een enkelbandje. Dat blijft natuurlijk ja. wel iemand die uh, van de grote Demo donoren uh, vriendjes is. Uh. Ja, ik heb er gekeken die berichten die dat zeiden, dat was allemaal speculatie. Ja. Hè? Dus, uh ik heb zelfs bij de lokale omroep gewerkt en ik heb toen ook wel eens uh, een berichtje dat uh, van het privé gekopieerd en uh, die moet je dan herschrijven anders krijg je copyright claim dus dan zei ik van nou ja zet er even bij, er was iemand zwanger dan zei ik, zet er even bij voor de clickbait is Marco Bassato de vader mm -hmm. Nou, ja, ging die herschreef, zei ja, volgens journalistieke regels moeten wel bewijslast zijn dan zei ik, nou ja, kijk even op zo, of, of ze op eenzelfde festival heeft gezongen ...waar ook Marco Bassato hm. heeft gezongen... ...dan heb je een, een relatie. Je een wel? redelijke aanwijzing. <laughs> en dat, en dat is klopt dat... Uh, ...Marco Bassato in 1992... ...daar op Bospop heeft gezongen... ...en zei dus in 2003 ook. Dus uh, ja, je hebt een connectie, weet je wel. Maar ze dus, was helemaal niet zwanger... ...bleek achteraf. Maar, uh, ja. maar was Marco Bassato de vader of niet? Van een kind... ...wat mm -hmm, er helemaal niet was. Ja. Maar zo, zo werkt journalistiek, weet je wel. Dus uh, ja... ja. Dus uh, dat is allemaal click, click, clickbait weet je wel ja. dus, uh, en dat dit hele verhaal van dat, daarom haalde ik het even aan van dat, uh, dat uh, eh, hoe heet het Want op een libertarische podcast werd dat ook allemaal genoemd van uh, dat dat, dat uh, Fried Freed nou, dezelfde cel zou gaan als, uh, als Epstein, waar Epstein zich opgehangen heeft dat is gewoon van een clickbait uh, ja. artikel ja, ja. Het is wel zo dat als ja. hij dacht: Van ik ben beveiligd. omdat ik een hele hoop namen weet. van wie ik. Uh, aan wie ik dat geld heb gegeven. aan die. voor die donaties en zo. En, en, ja. en dat. dat stelt mij veilig. Ik denk dat je dan heel erg uit moet kijken. Want uh, dat hij dan. Uh, uh, ja, hij, hij moet niet met namen gaan lopen strooien. En het is natuurlijk een beetje een jonge vent. Die misschien niet helemaal ja, doorheeft. Ik denk eerder dat hij gewoon een uh, Svita-deal gaat krijgen. Ja, hoor. Maar dat zou goed kunnen. Ja. ja, ik denk dat die richting op gaat. Ja, maar de vraag is een Was beetje, want daar nou zitten die, die, uh, die, die Caroline en hij zitten elkaar dan een beetje voor de bus te gooien. Maar het punt is natuurlijk dat ze allebei connecties hebben. Die ene, haar vader is de baas van, uh, die, uh, met Gary Allison, uh, die, die, die, die uh, uh -huh. Sack-hoofdman. En die, en die andere mm. heeft twee ouders... die dikke donateurs zijn aan de Democraten. Dus, dus die, die moeten allebei... een sweetheart deal krijgen eigenlijk. Wie weet. We, we houden het in de gang. Ben je nog steeds of... niet op de kaas heen? Nee, die heb ik nou net aangesneden. Ik heb net mijn Amarone opgetrokken. Dus, wat zeg je hiervoor dan nou allemaal te eten? Oh. Mm. Ik had een Malbec en ik heb allemaal vlees... vlees, uh, vlees. 5,9 tannine. Ja, gezondheid alles. Ja, dus ja... ja we, een goede carnaval kan niet zonder tannine. Hè? Dus, uh, ja. Maar goed, ja, we zijn er ook weer ja. Goed. Ja, oké, okay. ja. mooi. Ja. Ik lees ja. nog net hier... Uh, oh. Een bericht van de stem. Ja. Uitvaarten ook in de avonden en op zondag vanwege enorme drukte. <lacht> Extra cool koelcapaciteit in Rosendaal. <lacht> <lacht> dus, uh, Breda, er sterven meer mensen oh. dan normaal voor de periode van het jaar uitvaart maken overuren. Dela heeft zelfs extra koelunits cool moeten plaatsen... om overledenen gekoeld in op te paren. Waar gaan ze allemaal dood dan, joh? Nou, één ding weet ik zeker. Niet aan het vaccin. Dat, dat, dat is in ieder geval heel erg duidelijk. Nee, absoluut niet. Nee, laten we het stellen, Wij willen geen uh, misinformatie verspreiden. Dus, uh, nee, dat is nee, nee. Nee, nee, absoluut niet door het vaccin. Ja, ja, jongens, uh, prettige dag weer. Ja, dat is een waarschijnlijk ja, zou doen. ik ga jullie geen fijne kerstwensen, nee. want uh, ik doe daar niet aan de gekte. Ja, we, we, niemand beter van geworden. <laughs> we hoorden net al dat lijkenhuisje <laughs> ja. die uh, draaien over. Dat dus een kerstmens is dat. Uh. Dat, je, dat je maar snelle <laughs> da behandeling <laughs> krijgt in een avonduurtje bij, uh, bij uh, Lijkenhuizen Roosendaal. Ja, mensen hoorden Mariah Carey en dan kregen we meteen een hart van. Mm. <laughs> kan ook, ja. Nee, goed. Um... <laughs> We zijn goed bezig. Uh, even kijken hoor. Uh, ja, een eindje aan Even kijken hoor. Godzam, waar zit die uh, eind uh, ook alweer? Um, Godzam, waar heb ik hem ook alweer verstopt? Loopt, uh, gesmeerd loopt dit weer wij, wij moeten de, de leemte weer vol lullen. Ja, ik. Uh... Met, uh, met allerlei uh, laatste berichten die er nog even. Ah, weet je wat, ik, doe gewoon, uh, ik, ik, ik zeg gewoon... Uh... Goed, uh, beste mensen, ik uh, dank jullie hartelijk voor het luisteren, uiteraard. Uh, zijn er volgende week weer. Oh, dat is nog te vragen natuurlijk, want het wordt een beetje lastig met die... Uh, auto's ah, okay. en alles. Ergens, uh, we zijn er binnenkort ooit okay. een keer weer. Uh, we zien al wanneer. En ik uh, wens iedereen een hele vrolijke en vrij... Uh, uh, ...ja, komende tijd toe. En uh, ik zou zeggen, toedeledokie, dat hoi, was het. Hoi ja, hoi hoi, hartstikke idee.